Welkom, u luistert naar Vrijheid Radio. Ja dames en heren, dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. En ik zit hier gezellig in Café Libertaria. Met niemand minder dan de enige echte, Jirien Koopmans. Hallo Johan, goedenavond. Hele goedenavond en Klaas uh, Wassenaar. Goedenavond. En niemand minder dan de enige echte Henk. Hallo. Hoi. Ja, jij hey. hebt ook weer onderbuikgevoelens meegenomen. Ik zit er altijd vol mee. Nou, hartstikke idee. Uh, ja, we hebben zo, zo meteen de fertility, in fertility Index. Eerst gaan we gewoon beginnen met goud, zilver, de bitcoins en de staatsschuld. Uh, ja, Julian. Ja, jij begint meestal met bitcoin, dus... Uh, maar goed, dan draaien we het nu eventjes om. Dan doen we de bitcoin zo meteen. Uh, terwijl iemand even heel erg gaat hoesten. Dat was ik dus, daarom. Ah, kijk. Nou ja, weinig redenen om te hoesten. Het is een rustig weekje, komkommertijd. Hoewel, er is wat aan de hand, maar daarover straks meer. Uh, begin eventjes met het goud, zit op 1223,30, dus... Ja, wat dat betreft weer iets herstellende ten opzichte van de afgelopen weken. Is even onder de 1200 geweest. Zilver zit op 17,063. Uh, wat ook vrij stabiel is, vind ik ook niet echt. Uh, nou ja, groot nieuws. Olie, wel groot nieuws. Uh, zit nu op uh, 57,75. Vandaag, uh, opgenomen op vrijdag, is er nog een keer bijna 3,7% afgegaan. Mm. Dus uh, ja, als uh, die accijnsen nu volgend jaar niet omhoog zouden gaan, dan was, de, uh, was tanken bijna gratis geweest. Ja, ja. Uh, gas gaat omhoog, maar dat heeft ermee te maken dat de seizoensinvloed, als winters dan wordt het gas altijd duurder, uh, dat zit op 3.777. Dus wat dat betreft kun je het beste zomers inslaan, in een tankje opslaan, Ergens waar de brand veilig is en dan uh, zwinters gebruiken. Ja, ja goed, ja, de bitcoins uh, die, uh, die staat op dit moment op uh, 290. Uh, vorige, vorige week stond hij nog rond de 300. Hij is ietsje gezakt uh, de afgelopen week naar uh, 82. En uh, nu zit hij weer op 290. Dus het schommelt een beetje. Het is niet zo spannend eigenlijk. Uh, ja, de staatsschuld die, uh, die staat op 4... 461,3 miljard. Dus dat is ongeveer... 350 miljoen omhoog... gegaan in verhouding met vorige week. Ja. Dus, uh, ja de vertipde index. Uh, ja, het is uh, ontzettend... Uh, dramatisch laag. Ik bedoel... door wat voor reden dan ook... Uh, missen mensen het techniek... om gewoon... Uh, van al dat liter zaad... gewoon te richten... op dat eitje. Ja. Eh, dus wordt echt behoorlijk veel zaad verschoten eigenlijk. Het enige positieve wat te melden is, is dat uh, ja, eh, je hebt uh, tegenwoordig mensen die proberen als uh, maagd het uh, huwelijk in te gaan. Ojo. Ja, en een van de technieken uh, die ze uh, daarvoor nemen, is dan zeg maar, dan laten ze zich uh, nemen in het kontje. Oh, en, ja, het zogenaamde bruinstiften. Oké, oh, dus dan ben je een uh, vaginale maag. Ja, maar uh, daar uh, wil ook nog wel eens door een verkeerde vorm van hygiëne. Je weet natuurlijk, je moet altijd van boven naar beneden vegen en niet andersom. Uh, daar wil nog wel eens een bevruchting uit uh, plaatsvinden. Dus dat, uh, dat beïnvloedt de cijfers dan nog positief. Oké, ja, ja. Ja, nee, goed, dan gaan we naar het nieuws toe. Um, even kijken, ja, het eerste bericht wat mij ter ogen komt is... Uh, ik komt uit Almere. Studenten met subsidie het water op. Wat, ja. Uh, ja, wat houdt het in? Nou ja, ik heb eens uh, gelezen, maar in Flevoland heb je dus inderdaad weer een aantal uh, van, van die watersportclubs. We, hadden het al, we hebben het al eens gehad over de... De, de roeivereniging in, uh, in, in Utrecht. Nou, het gaat nu toevallig ook weer over een roeivereniging en een surfschool. Dus het blijkt, uh, ja, het blijkt toch... Uh, uh, bij, bij de overheid blijken het toch interessante bestemmingen te zijn. Dus waarschijnlijk dat... Uh veel uh, partijpolitici in uh, rood, blauw en uh, groene shirtjes zo nu en dan eens even lekker gaan te roeien. <laughs> mm -hmm. <laughs> en ja, het Rijk, dus uh, de Rijksoverheid, die geeft aan slechts drie verenigingen 120.000 euro subsidie. Nou, en dat, dat moet er, dat, daarmee moeten ze dan voor zorgen dat er meer studenten uh, voor. Uh, ja, voor de watersport gaan kiezen. Wel okay. grappig om dat dan onder andere in Almere te doen. Want ja, wat voor grote... Het, het is nu niet... Almere is nu niet bepaald de top universiteitsstad... waar heel veel studenten zitten. <laughs> ja, maar er kunnen wel veel studenten wonen. Nou, ik denk dat het wel wat meevalt. Ik denk dat Almere is natuurlijk niet de top studentenstad. Laten we nee, daar heel eerlijk nee, nee. over zijn. <laughs> Ja. Ja, maar dat je in Almere woont en in Amsterdam studeert of zo. Hè. Dat kan, dat kan. Maar zou het ook niet zo zijn dat uh, toevallig uh, de zoon of dochter van een van de beslissingnemers uh, bij de overheid uh, nu toevallig net nu iets in Almere doet? Ja, dat, uh, maar dat wil ik wel bewijzen zien. Hè? Dat, uh, ja. het, het, het, het ligt voor de hand, ja. Laat, laten we er in ieder geval over gaan speculeren. Dan, uh, dan, dan wordt de vraag in ieder geval gesteld. Want dat gebeurt zo vaak. en ja, het, is, het is niet de logische keuze. Het zou logischer zijn als je watersport wilt, uh, wil ondersteunen financieel. Om dan bijvoorbeeld dat in Delft te gaan doen. Om dat bijvoorbeeld in Groningen te gaan doen. Om dat uh, bijvoorbeeld in Amsterdam te doen. Of uh, rond de Erasmus uh, Rotterdam. Maar om nu watersport in, uh, in, in Almere te gaan subsidiëren om studenten aan het roeien te krijgen als een van de drie projecten, dus er zijn maar drie projecten waaraan je 120.000 euro uh, gaat uitgeven, ja, dat stinkt wel een beetje, vind ik. Ja, ja, ja. ja ik weet niet of iemand anders nog iets uh, erop te zeggen heeft. Ik vind het al heel wat uh, dat er uh, water in de buurt van Almere is. Dus, uh... ja, ja. ja, er ligt een beetje water omheen. Hè? Vroeger was Almere ook water. Maar, uh... en het zou misschien zo kunnen zijn dat in uh, Almere wonende studenten... Mm -hmm. die in Amsterdam studeren, die kunnen dan met, uh, met, de, met de roeiboot naar, uh, naar school. Mm -hmm. Dan ze niet meer met de trein. ja. Ja, dat, dat kan er ook nog achter zitten. Ja, ja, ja. Mensen die zich ergeren aan uh, lawaai in de stiltecoupé's. Ja. Ze denken: gaat er groeien? Ja. Ja, ja. Zou zo kunnen. Nee, goed joh. Even kijken of iemand nog iets eraan toe te voegen heeft. Dan gaan we naar de, het volgende bericht. Je had een bericht over de politie. Jazeker. Er is 200 miljoen tekort bij een reorganisatie bij de politie. Oké. Okay. En normaal gesproken levert natuurlijk reorganisatie geld op. En het is ook wel logisch dat er wat kosten gemoeid gaan uh, als, je, ja, als je iets gaat veranderen natuurlijk. Mm -hmm. um, alleen er valt wel iets over te melden. Want een van de, van, van de, van, van de bedragen waaraan ze natuurlijk geld kwijt zijn. Uh, nou ja, de extra kosten ik, ik noem ze eventjes. Het woon-werkverkeer. Dus ja, uh, als, als je een bureau sluit en politici moeten verder rijden, dan krijg je ja, of meer of minder uh, woon-werkverkeer. Dat hangt me net van de afstanden af natuurlijk. Uh, opleidingskosten. Nou dat kan ik ook voorstellen. Als je gaat reorganiseren, werkwijzes veranderen weer wat. Hè? Dus je, je, je moet dingen anders doen. Dus opleiden, dat kan ik ook nog, uh, of daar kan, kan ik ook inkomen. Nou, verhuiskosten. Maar dan komt die vertrekpremies. Nou, vertrekpremies, daar hebben ze iets totaal niet goed geregeld. Want voordat je gaat reorganiseren, uh, bij de overheid en ook bij de, uh, met, met name bij de Rijksoverheid en ook bij de politie, heb je nog bovenwettelijke ontslagbescherming. Dat heet wachtgeld. En zolang je het wachtgeld niet afschaft, ja, dan kun je bijna niet reorganiseren. Want als je reorganiseert, dan ben je zoveel geld kwijt. Dus voordat je gaat reorganiseren moet je ook het wachtgeld afschaffen. We hebben al BW, we hebben al bijstand. Dus extra ontslagbescherming voor uh, politieagenten en ambtenaren is totaal niet nodig. Mm -hmm. En ja, het gaat nu over een overschrijding. Hè? Want ze hadden al eventjes zien, want het begon met die 200 miljoen. Maar uh, er was 230 miljoen begroot. En dat wordt nu overschreden met 200 miljoen, want in totaal kost de reorganisatie 431 miljoen. Dat is niet oh, best, dat is, een verschrikkelijk nee. veel, uh, dat is verschrikkelijk veel geld. Maar verwachten ze misschien in de toekomst dat het uh, geld oplevert? Uh... Ja, de, de ondernemingsraad die is alweer heel erg negatief, uh, want ja, die zeggen dat het een onmogelijke taak is om uh, zoveel te gaan reorganiseren... Zeker met al die extra bezuinigingen. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. ik, ik heb laatst de Rijksbegroting nog even doorgekeken. Volgens mij ook over het hoofdstuk veiligheid. Maar volgens mij uh, gaat er helemaal niks af. <laughs> nee, nee, nee, maar de bedoeling is natuurlijk op, op de lange termijn dan. Hè? Ook niet. Ook niet. Met bezuinigingen bedoelden ze. Dat ze bijvoorbeeld niet meer volledige uh, inflatiecorrectie krijgen. Of er minder bij krijgen. Dat, dat, dat, dat oh, heeft okay. vaak uh, bezuinigingen. En dan kan het best zijn dat mensen aan de basis... Uh, de gewone politieman die bij, uh, bij, bij iedereen in de buurt woont... Uh, dat die er wel op achteruit gaat. Of dat die wel uh, ja, met een wachtgeldregeling uh, de laan uit wordt gezet. Maar dan zijn er weer andere afdelingen. Hè, want... Uh, de heer Ivo op Stelten, die investeert natuurlijk ook heel veel in veiligheid, want dat vindt hij heel belangrijk. Dus er dus zijn er weer andere ambtenaren, die krijgen er weer heel veel bij en op, op die manier het is uh, ja, als water naar de zee dragen. Aan de ene kant wordt bezuinigd en aan de andere kant wordt weer meer geïnvesteerd. Mm. Ja, ja, ja. Nou ja, je kunt uh, niet zomaar bezuinigen zonder ook uh, op de taken, uh, zeg maar, uh, naar de taken te kijken. En uh, dat wordt niet gedaan, dus het hele bezuinigen slaat eigenlijk nergens op. En, uh, ja, en uh, ook inderdaad ook gewoon zonder visie, hè? Dus uh, ja, soms kan bezuinigen onder de huidige regelgeving inderdaad ook duurder zijn. En uh, ja. Uh, en terecht trouwens. Uh, uh, als je politieagent wil worden, een van de redenen is ook gewoon dat je een vaste baan uh, wil hebben. Ja, en als je daaraan gaat uh, tornen, waarom zou je dan nog in de shit van de maatschappij rondlopen? En uh, yeah, dan moet je wel echt uh, flink gestoord zijn. Prettig gestoord trouwens. Maar uh, ja. Het is, uh, nou, het is ook een spelletje om gewoon mensen elke keer weer bezig te houden, denk ik. En, uh, ja, ja, inderdaad. Mm -hmm. Zullen we naar het volgende bericht gaan? Of wil iemand hier nog, uh, nog even een eitje kwijt? Ja, we kunnen ook natuurlijk samen gaan fappen, maar... <laughs> nee, dan gaan we naar het volgende bericht. Ik heb, we hebben zo meteen nog wat over slavernij. Maar die uh, bewaren we even voor later. Ik wil eerst even naar... Uh, ik zie hier een bericht met een, een fotootje van een vrouw met een bril. En ik denk, het bericht gaat dan over uh, ja, mensen met verstandelijke beperkingen. Ik denk, ah, zo ziet zo iemand eruit. Nee, nee, dat is Jette Kleinsma. <laughs> en die, uh, het bericht heet, boete voor bedrijven met te weinig arbeidsgehandicapten. Ja, dus uh, dat bericht uh, gaat als volgt. Ja, in, in het kort, uh, ze willen bedrijven wegjagen uit Nederland, uh, want ze willen bedrijven verplichten dat ze een, uh, een bepaald percentage arbeidsgehandicapten, dus dat mensen van de sociale werkplaats, uh, in diensten hebben. Ook al willen die bedrijven ze niet hebben, het moet. Je zou wel een lastbedrijf hebben hé? Ja. <laughs> of met explosieve werken. Uh, ja, bijvoorbeeld ja. ja. Nee, goed, ja, nee. Dit is, uh, zal ik het echt nog even voorlezen of uh, geloof je het allemaal wel? Ja, dat geloof ik wel. Ja, het, is, uh, het moet allemaal in 2017 gebeuren, dus je hebt nog twee jaar de tijd om uh, weg te vluchten uit Nederland als ondernemer. Uh, de boetes die bedragen ongeveer 5.000 euro per uh, niet ingevulde werkplek. Ja, een ruime meer, meerderheid van de Tweede Kamer die vond het een tof plan. En uh, ik ben benieuwd wie degene waren die het niet steunde. Dat staat er niet bij. Zoek we nog eens even een keertje uit. Ja, in ieder geval, het uh, komt allemaal uit het, uh, het brein van Jette Kleinsma uh, van sociale zaken. En uh, ja, goed, ze wil uh, even kijken, hoor, 125.000 uh, banen creëren, of tenminste, opeisen voor uh, arbeidsbeperkten of mensen met een arbeidsbeperking mm -hmm. ja, het, uh, op een gegeven moment uh, wordt Nederland gewoon zo gek dat als jij uh, fysiek en mentaal gezond bent, dan ben je degene met de grootste uh, minus op uh, arbeidskansen Zo'n ja, ja. fysiek en mentaal gezond zijn, uh, ja, dan, dan kun, je, kun je bijna onmogelijk aan een baan komen nou, als, je, ja, ja, ja, ja. als je fysiek gezond en niet jong bent, nou, dan is er geen één maatregel om jou aan een baan te helpen, dus dan ben je gewoon gedoemd werkloos ja, ja. Want al die, andere, ja, al die andere plekken... die moeten geforceerd naar groepen... die dan zeg maar... waar gewoon minder... Uh, kijk, ja, als je allemaal werkplekken geforceerd... Men, mensen geeft die daar niet... Uh, optimaal voor in aanmerking komen... Ja, dan is dat, dat is eigenlijk een dubbele schade... voor de economie. En dan zit dus niet de beste persoon op de plek. En daarnaast wordt dus ook de kracht van de economie... om, voor, uh, ja, om de overheid... van uh, minder geschikte mensen... om dat te dragen, wordt ook kleiner. Want je, ja. je hebt al de kracht... Die de economie bezit, heb je al ingevuld met mensen die het goed doen. Ge... Kijk, het is natuurlijk heel flauw. Stef voor dat je handicap bent. Uh, je hebt een bepaalde handicap. Je kan niet alle functies vervullen. En als iemand dan zegt: van, nou, alleen omdat je die handicap hebt. mag je niet voor ons werken. Nou, dat is natuurlijk heel cru. En, en uh... ik kan me niet voorstellen: ja, ik, ik zou dat raar vinden. Hè? Dus als je zegt: oh, die persoon is heel geschikt. en zijn handicap staat ook helemaal niet in de weg. Uh, om die functie uit te voeren. Maar omdat hij die handicap heeft, heeft of zij, mag hij het niet doen. Omdat we gewoon gemeen zijn. Ja, als dat echt bestaat, dat, het slaat gewoon ergens op. Ja, ja klopt. En ja, dit soort wetten wat je dan krijgt is... Ja, dan moeten bedrijven dus, mensen die minder geschikt zijn... verplicht uh, een functie laten invullen. Nou ja, dan, dat is zeg maar als ik de vijand was van Nederland. Als ik zou zeggen, van, nou, ik wil eigenlijk dat Nederland uh, wegvalt als concurrent van mij... Nou, dan zou ik zo'n soort regel bedenken. Dat, ik, ik vind altijd dat uh, elke regel, dat noem ik de K-regel. De, de, de kutregel. Als, als je vijand die precies het tegenovergestelde doel heeft van jou, precies dezelfde regels zou willen invoeren, dan is het een kutregel. Ja. Kijk, alle dingen die zinnig zijn en nuttig zijn, die hebben we al in de oudheid bedacht. Dus heel veel dingen zijn kutregels. Ja. Als je gewoon zegt, nou, als onze grote vijand, die precies het tegenovergestelde wil, dat, wat wij willen bereiken, wat zou die doen? Oh, die zou precies hetzelfde doen als wat wij nu proberen te doen. Dan hebben we gewoon een kutregel bedacht. Nou, ja, en dan uh, moeten we vanaf dat soort onzin. Inderdaad, en uh, Jurjen heeft iets gevonden, hoor ik. Ja. Uh, wie de kutregel heeft, uh, wie heeft voorgestemd in de Tweede Kamer, dat zijn. P van A, VVD, D66, ChristenUnie en GroenLinks. Oh, oké, okay. VVD ook dus. Vanzelfsprekend. Uh, ja. ja, ik bedoel, dat is toch een partij die. komt toch op voor de ondernemer. Voor de vrijheid, hè? ja. Dus dan. Uh, ja, maar dit is. Vrijheid dus... wordt het best vertegenwoordigd in het verplicht te werkstellen van mensen die niet uh, geschikt zijn voor een functie. Ja, dat, dat is wat je als vrijheidslievende partij wil uitdragen, toch? Ja, maar dan ben jij dus een ondernemer en je stemt steeds voor de VVD, want je denkt, ja, ik ben ondernemer. Als jij een ondernemer bent en je stemt voor de VVD, dan ben je gewoon niet goed bezig. Nee, nee, maar je hebt veel ondernemers die weten niet beter en die denken, ja, ik ben ondernemer, dus ik stem VVD. En dan krijg je als beloning dus dat jij dus een mogeltje in je tent moet hebben, verplicht. Ja. Ja, en dat je dan anders een boete van 5000 euro krijgt. Ja, ik denk dat veel ondernemers, zoals ze hebben, nou hier heb je 5000 euro. Hoef ik geen morood in dienst te hebben, want dat kost mij uh, nog meer geld. <laughs> ja, <laughs> ja. Het wordt eigenlijk een soort uh, ja, vermomde belasting inderdaad. Ja. Zo van, uh, ja, je betaalt sowieso. Je gaat ja. of een deel, ja, want dat is, uh, de, de samenleving is heel duur. Ja. Dus als jij zeg maar uh, de zorg hebt voor een bepaalde handicap uh, persoon. Ja, dan, omdat de maatschappij heel duur is... is het bijna onmogelijk om die zorg te dragen. Nou, de overheid had eerst aan ons verkocht... wij zorgen voor die persoon... maar dat kunnen ze nu niet meer betalen. Hè, want ze wilt geld, moet aan andere zakken rollen. Ja. Dus nu willen ze inderdaad... Uh, ja, de mensen uh, die, uh, ja, die nog niet hebben gezegd... Nou, wij stoppen er maar mee... die willen ze nu laten opdraaien... voor, uh, ja, voor die gekkigheid. Ja. Dus, dus de samenleving is duur. Dus uh, iemand kan moeilijk voor een gehandicapte medemens zorgen... Dus ja, dan gaan we gewoon die paar mensen in de maatschappij die nog werk weten te. of die nog productiviteit weten rond te brengen. die gaan we dat gewoon uh, ter, ter laste brengen. Ja, ja. Nou ja, en uh, kijk, uh, ja, het, het, is, uh, het, het moet ook wel. De oplossing, de andere kant op, de oplossing is gewoon een samenleving goedkoper maken. zodat je veel makkelijker voor je medemens kan zorgen. Ja, precies. Ja, dus degenen die er baat bij hebben, die er ook belang bij hebben. dit, dit, gaat, dit gaat echt op heel veel verschillende manieren gaat dit heel fout. Ja, Want, ja, ja. Uh, kijk, als jij mensen die niet voorliefde hebben om dit soort dingen te gaan doen, zeg maar een economisch slechte deal gaat opdringen om verplicht met dit soort mensen iets te gaan doen, dat gaat niet goed uitpakken. Ja. Als jij uh, zonderlinge figuren hebt of uh, mankementen en ja, je hoort er niet bij, je hoort er natuurlijk niet bij, hè? je hebt niet gewoon op je eigen merit heb jij die plek gekregen, dat gaat heel zwaar worden. En Ik, ik, ik, ik kan me niet geloven dat uh, mensen die zeg maar, met een bepaalde handicap die... Uh, die zeg maar genoeg verstand hebben om uh, de situatie te kunnen inschatten. Ja. Ik kan me niet voorstellen dat die dit willen. Nee. Hey, dit, uh, want dat slaat nergens op. Want dan ben je geforceerd, ben je ergens daar. En dan kan in, in principe kan je dan nooit serieus genomen worden. Dus, uh, ook als ze daar gaan zeggen van, we moeten verplicht, zo... steef dat ze gaan zeggen van, nou, we moeten verplicht. Uh, 40%, uh, er moet verplicht uh, 35% blanke mannen in dienst zijn. Stel voor dat dat op een gegeven moment een regel zou worden. Ja. Nou, dan, dan, dan krijg je dingen zoals, zoals blanke man gezocht voor uh, uh, accounting. Nou, ja. dan weet je gewoon van... Oh, ik, nee, ik, ik word hier alleen maar neergezet omdat ik een blanke man ben. Ze dus zou kunnen denken, nou prima, ik, ik in mijn geld... nou, dan zit je daar op dat bedrijf. Nou, ja, ja, we hebben alleen die blanke man uh, van uh, 40 jaar oud... omdat die... Uh, ja, die, die komen anders niet aan een baan en nu moeten we verplicht die mensen in dienst nemen. Ja, nou, ja. Leuk, gezellig bij de koffie, daar zitten allemaal mensen die hebben dat bedrijf opgebouwd. En dan zit jij daar omdat jij blanke man van 40 jaar bent. Ja. Het zou nergens op slaan. Ja, ik, ik heb, geloof, ik ja. heb genoeg mensen met wat voor beperking dan ook gezien. Die zaten gewoon op een plek omdat ze dat konden en hun beperking hun daar niet in de weg zat. Nou, en die hoorden gewoon bij, dan ben je gewoon heel normaal. Dat is heel normaal, de normaalste zaak van de wereld. Ja, ja. volwassen mensen die meer dan misschien, hè, sommige mensen zijn echt in het oog springend, ja, als gewoon iemand geen benen heeft, nou dat valt gewoon op als je dat voor de eerste keer ziet ja. maar na een poos, ja dan is dat heel normaal, en als er iemand zonder benen bij jou werkt, en die doet gewoon zijn werk en wat hij doet, daar is hij gewoon een geschikte kandidaat voor, ja, ja. zo'n persoon hoort er gewoon bij dat is heel normaal ja. daar is helemaal niks raars mee, en daar, zo moet het ook blijven ja, nee, we krijgen inderdaad ook euh, bedoel, ja hè buschauffeurs, die met een Down syndroom. of een, uh, ik zit een beetje te denken wat je allemaal gaat krijgen in de toekomst, weet je wel, dat het Nederlands Olympisch team hardlopen, ja, er moeten plichten en invaliden bij, ja, <laughs> zoiets, weet je wel. Ja, ik heb, uh, ik heb een keer een boek gelezen, dat heet uh, Incompetence, ken ja, je ja. het boek Incompetence? Nee, nee, nee. Ik zal je zoeken van wie dat is. Dat is, uh, Ken je de tv-serie Red Dwarf toevallig of niet? Nee, nee. nee. Dat is zo'n comedy-SF-serie. Uh, uh, nou, kijk. Okay. rode dwerg. Rob Grant. Rob Grant, dat is een uh, scriptwriter. Een comedy-scriptwriter. En die heeft dus ook uh, Red Dwarf uh, heeft aan gewerkt. En die heeft een boek geschreven dat heet Incompetence. Mm -hmm. En dat, uh, nou, dat is een soort uh, spionageroman. Maar dat gaat dus over een uh, EU in de nabije toekomst, mm -hmm. waarbij uh, niet op incompetence mag worden gediscrimineerd. Dus als iemand okay. incompetent is, mag die persoon niet worden ontslagen. Dus het boek begint ook dat hij zeg maar al heel blij is dat het vliegtuig landt. Het was alleen niet in het goede vliegveld. <lacht> en, en terwijl ze de, terwijl ze de, het vliegtuig via de nooduitgang via dat plastic opblaashutteltje verlaten, <lacht> kost het hem ja en uh, kost het hem heel veel tijd om te achterhalen op welk vliegveld zijn bagage is aangekomen. Nou, <lacht> zo, <lacht> zo begint dat boek. En dat, dan, dat is een spion en die is een cel in een geheim netwerk. Die hebben een hele complexe manier om met elkaar te communiceren. En langzamerhand wordt die dan, zeg maar, wordt hij geopenbaard... Dat, er dus, uh, dat het een Amerikaans complot is om de concurrentiekracht van de EU uh, te, te vernietigen. Ah, okay. En uh, daardoor, zij hebben ervoor gezorgd om de juiste mensen te steunen... dat incompetentie niet meer een grond is voor ontslag... <laughs> Oh, God. Ja, geweldig. maar dit, soms lijkt het gewoon op dat ze het echt aan het doen zijn. Ja, ja, ja. Ja, uh, ja, ik, ja inderdaad. Nou, we gaan even naar het uh, volgende bericht hè, trouwens. Want uh, ja, de, je denkt echt van, wanneer houdt die zotheid op? Nou, dan kan je één ding zeggen, die houdt voorlopig nog niet op. <laughs> Want het volgende bericht, dat is iets wat uh, eigenlijk al langer gaande is. Het is de, de segregatie van, uh, van mensen wegens hun seksuele geaardheid. Die moeten dus nu uh, herkenbaar... Nou, moeten, die mogen nu dus herkenbaar zijn uh, met een speltje. En die hebben dan speciale routes die ze mogen bewandelen. Het is, uh, maar dit gaat dus over de lesbische wandelpaden. Ja. Ja. Nou ja, twee dingen hè. Hoe zot wil je het hebben? Ja, nee, ga, als, jij, uh, als jij een lesbienne bent... En met mede lesbiennes koop jij een stuk bos... en je zegt alleen lesbiennes mogen hier lopen... dan uh, zeg ik ga je gang. Ja. Maar als je zegt van... hé uh, hey, jij daar hetero man van 40 jaar met je eigen familie... geef ons geld zodat wij een pad mogen aanleggen... dan zeg ik fuck off. Ja, ja. En dat is hoe het moet zijn. En het vereist een hele grote gekheid dat dat niet zo is. Nou, ja. En dat is waarschijnlijk wat er wel is gebeurd... omdat wij een, een zotte overheid hebben. Ja... Ja, het is, het, is wel, het is trouwens zo, je mag als hetero gewoon op dat pad lopen hoor. Er zijn gewoon bestaande wandelpaden en je, je, je kent wel, je hebt zo'n uh, zo paddenstoel daar hè, met pijltjes. En nu heb je dan ook een, uh, waarschijnlijk een roze stipje erbij en dat betekent van nou, dit is de route voor de, voor de lesbies. En uh, lesbies die kunnen zichzelf dus voorzien van een speltje, zodat andere lesbische wandelaars... Kun je zeggen, hey, jij bent ook een lesbienne. Jij bent een van ons. Ja, en dan denk ik van, waarom? Uh, hoezo? We hebben, ze, jullie hebben toch al Grindr? Weet je wel? Klopt. Of, ja, of andere ontmoetingsdingen. Uh, uh, ik bedoel, de parking homo's, die hebben ook niet via subsidie een, een parkeerplaats gekregen... waar zij elkaar kunnen afwerken. Ik bedoel, die hebben ze gewoon uh, geconfiskeerd, zeg maar. Precies. <laughs> ja. Precies. <laughs> Uh, het uh, centrum uh, van Asser, zeg maar, als je het op de kaart uh, bekijkt, dat, is, uh, dat bestaat uit een aangelegd uh, park. Ja, uh, In dat park, zeg maar, is mij dus ook verteld van... Uh, ja, en bij dit pad, zeg maar, daar zijn dan s'avonds de homo's uh, te vinden. Maar achteraf denk ik van... Ja, maar waarom is me dat eigenlijk verteld? <laughs> is dat omdat ik... Uh, He, dat ze ja. denken van nou, hier kun je plezier hebben. Of, uh, of dat nou, ze echt heel weleens, zuinig uh, op mijn anus waren. Ik weet het niet. Ik, ik heb wel eens gehad dat ik als ik uh, uit mijn café, café rolde uh, richting huis. Moest ik als dan een parkje heen. Uh, S'avonds later. Of soms s'nachts. Ja. En dan uh, liep ik daar zo'n zo, zo uh, parkje heen. En had je allemaal van die grote struiken. En dan hoor je de echt, al, de, echt de hoor je s'nachts gewoon. Oeh. Oeh. Oeh. Oh. Allemaal van die kreunende mannengeluiden uit te struiken. Weet je wel? Dat is, uh, ik vond het wel wat grappigs hebben. Ik word uh, er verder niet opgewonden van, maar het heeft zo zijn charme. Zeker weten. Ja. ja, maar hoe zit het dan inderdaad als uh, zeg maar jij loopt daar en als ze dan vragen waar het is? Hè, dan, wat moet je dan denken? Van, is dit gewoon een oprechte vraag? Of ja, dat is nou, in ik mij. Het uh, erg. ik bedoel, ik zeg, zeg nou, gewoon daar. <laughs> Veel ja. plezier. Ja, veel plezier. Dan zeg ik niet wat straks nee, nee, nee, nee. Maar ja, het is nog, schijnbaar nog steeds veel te doen om, om seksuele geaardheden ik bedoel, ik bedoel, er wordt een burgemeester om, uh, ontslagen eigenlijk. Ja, toch? Welke burgemeester? Uh, Onno. Oh. Van Maastricht. Tenminste, hij ja, is zelf opgestapt. Maar, uh, het was toch een omdat hij homo was? Uh, nou ja, omdat hij dates had. Ja, en uh, toevallig had iemand dat gefilmd. Maar uh, ja, ik bedoel... Uh, maar uh, Jurjen, je, je, je had je verdiept hè, in het hele, het hele gedoe. Damespad.nl heet het. Ja, ik uh, kreeg op enig moment een vraag. En dan zoeken we het eventjes uit. Mm -hmm. uh, want de vraag is hoeveel overheidsgeld er nu aan uh, het initiatief voor de lesbische vrouwen is uitgegeven. Nou, dat werd niet duidelijk, omdat het uh, ondergebracht is in een stichting. Want, uh, dat gebeurt wel vaker, hè? dus het wordt op afstand gezet van de overheid. En dat is de Stichting Damespad, terug te vinden op www.damespad.nl. En dan zie je bij de sponsoren, zie je dan inderdaad flink wat overheden staan. En daar ga ik zo meteen even verder op in, want dat is eigenlijk wel merkwaardig. Nou, allereerst de provincie Groningen. Uh, stond er uh, met grote lompe letters op. Het uh, Europees Landbouwfonds voor de Plattelandsontwikkeling. Dus kenn kennelijk dat die wandelpaden, uh, ja, de damespaden op het platteland uh, te vinden zijn. Uh, dan is het wel weer apart, want ook de gemeente Den Haag doet mee. En het waterschap Groot-Saland. Dus je hebt. De Europese overheid die meebetaalt, de provinciale overheid, de gemeentelijke overheid en een waterschap. Ja. Dus er is niet, je, je betaalt als het ware vier keer belasting voor het damespad. Want iedereen uh, die zegt, nou dat is, uh, dat is sympathiek en die, uh, ja, die draagt er een, een, een centje aan bij, uh, daarmee... Ja, Totaal voorbijgaande aan het feit dat je hè, bijvoorbeeld een waterschap is om, om, om dijken te onderhouden. Om uh, uh, te, ervoor te zorgen dat we geen natte voeten krijgen. En, en ja, ervoor te zorgen ook, uh, dat goed water, is. Ja, ook waterzuivering. Dus als die vrouwen uh, spuitend komen, <lacht> zeg maar. Dan komt het wel allemaal in het grondwater terecht. <lacht> <lacht> we <laughs> <laughs> ja. <Maar> gaan verder. <hijen> nou, ik, ik, ik, ik vind het inderdaad. Uh, ik, ik vind dat je goed motiveert waarom dat het Waterschap het juist wel uh, zou moeten doen. Maar ik, het neemt niet weg dat ik het dan een apart verhaal vind dat allemaal verschillende soorten overheden. allemaal uh, meebetalen aan dezelfde duim ja. En dat geldt trouwens ook. Voor zielige kindjes uit Haiti, He, er is een ministerie voor ontwikkelingssamenwerking. Maar intussen doet daar ook de gemeente, het waterschap en, en, en de provincie, iedereen doet, doet daar ook aan mee. Merkt het kindje er nog wat van? Uh, zielige kindjes op Haiti, daar is een, uh, een tsunami geweest. Ja, dat weet ik, maar ik bedoel, uh, hoeveel komt er uiteindelijk aan? Want dan gaat de geld naartoe en dan blijft dan ergens kleven, hè? Ja, ja, nou dat is inderdaad meestal ook, uh, ook het, uh, het, het geval, maar even los daarvan uh, zie je ook dus dat alle overheidslagen zich eigenlijk bezighouden met hetzelfde. De, ze ze, ze vertrouwen elkaar kennelijk niet. Het waterschap denkt, nou ja, dat kan de provincie Groningen of het Europees Landbouwfonds of de gemeente Den Haag, die kan dat niet. Wij ik moeten denk, helpen. Ik denk dat je een misvatting hebt, uh, Jurjen. Het, het, het feit dat ze geld geven, wil niet zeggen dat ze ook uh, het uh, controleren. Hè? Het, waar, waar, het op, waar het denk ik op neerkomt, is dat er gewoon allemaal potjes zijn om uh, dingen te ontwikkelen. En mm. nou weet ik verder niet hoe je seksuele geaardheid uh, binnen het uh, waterschapsniveau kunt, uh, kunt krijgen. Maar klaarblijkelijk kan dat dus. Ik denk dan gewoon dat er iemand is die een beetje de weg weet daar. En die weet ja. gewoon, uh, iedereen heeft een potje. En ja, die gaat daar gewoon even langs. Precies. Die sluimt een beetje. Maar er was ook nog sprake van een bepaalde commissie, hè? In het uh, artikel werd gesproken over een of andere commissie. En die, uh, die regelde dit allemaal. Ja. Dus ja, dat, ik heb nog geprobeerd te, te googlen op die commissie. Maar ik weet het niet veel wijzer. Dus zo, ze hullen zichzelf in, in, in mysterieuze, mysterieuze nevelen. Maar ja, het is, het is gewoon weer een sotheid en topheid. Ja, weet je, zo'n zo pad is dan eigenlijk meer een soort uh, levend standbeeld, weet je wel, van, uh, oh, lesbiennes. Hè? Ja, uh, maar, uh, kijk, uh, behalve dat haalt er natuurlijk geen flikker uit ten opzichte van de van nee, nee, ik, ik... rechten van lesb lesbiennes. Nee, de, de commissie. Wat ik, ik ik heb verschillende artikelen gelezen, want door heel Nederland lopen deze damespaarden en overal komt er zo'n persbericht. Ja. En dan staat er elke keer weer dat er een commissie is die als doelstelling heeft om lesbiennes uit hun ja, naar buiten te krijgen, het bossen te krijgen. Ze moeten meer wandelen. Dat is hun doelstelling, weet je wel? Dat is, dat ja. is, er is dus een commissie en die heeft dus dat specifiek dat als doelstelling. Ja. Want, ja, jullie moeten meer naar buiten. Daar kan dus niks anders achter zitten dan een bepaalde geilheid, toch? Ja, een nanny state gedrag. Men, heeft dus, ja. men is tot de conclusie gekomen dat lesbiennes te weinig wandelen. <laughs> ja. ja, maar nou. als, als, als je een vrouw bent en iemand zegt dat, dan hoor jij: je bent te dik. Ja, ja, ja, ja. dat is natuurlijk ook al aan te denken. Als jij tegen je vrouw zegt: je wandelt te weinig. Dan hoort zij: Je bent dik. Gaas buiten, pot. <laughs> ja, of laat hem met rust. <laughs> maar aangezien, uh, aangezien het uh, hier niet gaat om mensen die uh, bij elkaar in huis zetten, en horen ze dat, denk ik. Ja, het is. Uh, ik weet niet. Ik vind het alleen maar onhandig, de hele, hele situatie. Ja. Ja. De uh, uh, yeah. nah. uh, lesbienne is die. Die ik in mijn Facebook-lijst heb zitten. Dat zijn gewoon hele uh, hippe meiden, weet je wel. Ja, ja, ja. Die gaan gewoon uit en zo. En uh, nou, die vertellen mij graag dat ze lesbiennes zijn. <laughs> <Ja>. <laughs> nou, weet je, dat is, dat is dan. Uh, that's life. Maar de lesbiennes die wandelen, weet je wel. En dan krijg ik echt zo'n. met rugtasjes. Be ...bezakte babyboomvrouwen vrouwen voor mijn hoofd... Ja, we... ...en dan denk ik, oh mijn god... ...ja, <laughs> weet je wel... ...dan hoef je dus alleen maar bernbommen aan te leggen... ...en dan <laughs> ben je klaar. Maar... <laughs> ja, ja, ja. Weet je, de... ik, zou, ik zou het als lesbienne... ...zou ik het nooit vertrouwen, zo'n pad eigenlijk. <laughs> nee. nee. Dus het is echt ontzettend leen. Maar ja, het is gewoon denk ik de borrelcultuur, hè? dus uh, en, en, het is echt complete uh, off the grid. Het, is gewoon, het heeft echt niks met de realiteit te maken waarin lesbiennes leven, zeg maar. Nee. Niet uh, wat ze naar hun hoofd krijgen of wat dan ook. Hè? Kijk, ik, uh, ik zou gewoon willen weten wie zit er achter, weet je wel. Het is, is volgens mij iemand onwijs te cashen hierop. Ja ja, ja, ja, een beetje cash, maar ja, maar, ja het is uh, ook gewoon, uh, ja, gewoon bezig zijn. Gewoon ja. bezig zijn. Ja, ja deden mensen met, uh, uit de overheid maar niks. Ja. ja. Deden ze maar niks. Al die plannetjes die ze bedenken, die, die maken het alleen maar lastiger. Ja. Ik zou dit niet aan mijn kinderen uit willen leggen. Van, Wat heb je vandaag gedaan, pa? Ja, les op pad, uh, Leuk dat op... je het vraagt, zo. Ja. Ja. Ik bedoel, en dan gaat het niet om dat ik niet zou willen uitleggen wat lesbiennes zijn of wat dan ook. Maar ik zou er gewoon absoluut niet trots op zijn. Omdat ik gewoon totaal geen geloof hecht in dat... Eigenlijk zou je, dan zegt dat kind, maar pa, is dat geen discriminatie dan? ja bestaat er ook zoiets als een Jodenpad? Nee, nee, nee. nee een Jodenpad bestaat niet. Jodentrein wel. Negen, pad. Het, het ja. zou toch, uh, ja, dat, dat zou toch niet... of uh, vette haarige programmeurpad. Ja. ja. Nee, ik, ik heb nog overwogen om er erachter te proberen te komen van uh, wat een telefoonnummer is, weet je wel? Dan wil ik die commissie bellen. Van ja, hey, hallo. Uh, alles verder goed. <laughs> Ik ben een homose homoseksuele uh, jood. <laughs> Ik wil ook een eigen pad hebben, weet je wel. Waar is mijn pad? <laughs> Ik heb het telefoonnummer, het rekeningnummer. Dat uh, is heel makkelijk te vinden. Zelfs het adres. <laughs> okay. Oh, je hebt het gevoel... Kijk, Spurnus Jurgen. We gaan het gewoon een ja. keertje bellen, ja? <laughs> ja, je mag ook ja, een geldbedrag overmaken... Uh, Alleen, ik zie in Google nog geen IBAN. Dus je moet het al wel eventjes uh, onder IBAN. Uh, Laat uh, voor de vanaf... gein gewoon 1 cent overmaken. En dan krijg je meestal zo'n bedankbriefje. Ja, en meestal staat daar echt het adres op of zo. Of een naam. Nou, ja. Een paar hebben ze. Uh, als, hebben ze. Als ik zou bellen, zeg maar, dan zou ik ze één vraag stellen. Dat is zo van. Wisten jullie dat alle wegen naar Rome leiden? <laughs> ja, ja, ja, ja. Ah ja. Nee, goed jongens. Nee, maar er was die soort, soort gelijkse aan de hand in, uh, in Marseille. Want daar moesten mensen ook een merkteken dragen. Maar bij het Lesbopad ging het dan om vrijwillig. Hè? Je kon je vrij, vrijwillig laten markeren met een speldje. Maar in uh, Marseille daar het, uh, daar toch, zit er toch wat meer dwang achter. Uh, de Franse stad Marseille heeft besloten dat alle daklozen altijd herkenbaar moeten zijn. middels een driehoek. Op wow. hun borst, ja. Maar de crisis zien, vinden dit een verwijzing naar de, ja, naar de holocaust. Geweldig. Ja. Ja, ik kan er verder op ingaan. Maar ja, er is dan weer een Frans die daar weer uh, ja, ja, goos over is. En andere ik, vind ook, uh, ja, ik vind ook zeggen, dit soort foutheid alleen maar aan Duitsers toedichten. Dat is onnodige discriminatie. Ja, ja, ja, ja. want het wordt oh. meer gedaan natuurlijk. Hè. Zotten goed. in andere landen kunnen dat net zo goed doen. Ja, ja. Het is ja, ik bedoel, de Engelsen hadden ook kampen. Churchill die omschrijft nog in een van zijn boeken van hoe trots hij is dat, die, dat, dat de Britten kampen hadden, weet je wel, in het Midden-Oosten. Nee. Ja, we verder. Uh... Ja, nee, dat, uh, je zegt het goed. Ja, ja. ja nou, het, het vraagt me wel af wat ze met die tekens willen doen. Dan willen ze razzia's gaan houden. Wat, wat, wat, wat is het dan? Nou, de, de gedachte erachter was dat... Uh, dat zwervers of daklozen, die zouden toch ziektes kunnen verspreiden en daardoor moeten ze goed herkenbaar zijn, zodat mensen met een, bo bo met een bocht om hen heen kunnen lopen. En okay. ziek kunnen worden. Ja, nou, ja. ik zou dan als zwerver op de mooiste plekken gaan zitten. <laughs> ja, zeker, ja. ja. Dat, uh, maar ja, het ergste is dus nog wel dat je dus... Uh, ja, misschien is het een uh, soort werkvergunning, hè? Want sommige ja. mensen die, uh, ja, die gaan dan bedelen terwijl ze misschien niet eens uh, echt dakloos zijn. Ja dan ja, dus gaan ze ook zo'n ding <laughs> op een bos plakken, ja. Ja. Ja. Ja. Maar ja, ik geloof dat hè, waar, het, uh, waar er iets is geregeld, daar is ook een, echt gewoon een bedelverbod geregeld. Mm -hmm. uh, er zijn niet echt bedelzones zo weet je wel. Uh, nee, nee, ik vind, vind het wel, ik vind zoals het wel mooi. Als je hier in he, Nederland uh, vuurwerkzones hebt, uh, heb je <laughs> nooit ergens bedelzones of zo maar als die er dus zouden zijn, dan zouden die ook in het bos liggen, denk ik. Misschien naast een lesbopad. Maar, maar ja, het is gewoon ontzettend eng om uh, mensen zo uh, in een doelgroep uh, te gooien. En uh, ja, weet je, dat, uh, vooral dus ook omdat het onduidelijk is welke rechten en plichten eraan zo'n zo teken komt uh, te kleven. En uh, ja, ik zou gewoon verzet uh, daartegen tegen uh, bieden. Ja, plus het feit dat je herkenbaar wordt als dakloze Stel, stel nu je hebt uh, een, een dag lopen te bedelen en je hebt, uh, uh, nou ik, ik, ik noem maar wat, je hebt 300 euro bij elkaar uh, weten te scharrelen. Mm -hmm. uh, jaren wat geld toegestopt. Dan ga je naar de kroeg, want dan wil je er een borrel op nemen. Dan ziet die, bor uh, die, die, die, die kroegbaas die zo'n... Uh, Zo'n zo geel uh, roepteken, zo'n waarschuwingsbord als het ware op je truitje. Die denkt, ja, dat is zo'n zwerven, die komt hier gratis te drinken. Je komt er niet in. Eh, je, hebt, je, hebt er, je hebt er allemaal nadelen bij uh, dat, dat, dat, dat, dat, je, dat je herkenbaar bent als... Uh, ja, nou, dit, eigenlijk ik, ik heb ook niet de illusie als, dat, als... Dit, uh, nou, dat dit merkteken uh, ten behoeve van de daklozen wordt ingesteld. Uh, nee, nee je moet niet vergeten dat in, in Frankrijk... Uh, zijn er zijn heel veel mensen die zijn dan dakloos, maar die hebben wel, die hebben wel een baan. Oké. Okay. Maar het is, uh, zeker in Parijs is het heel moeilijk om aan, uh, aan een huis te komen. Ja, daar kunnen mensen niet betalen, joh. Nee, los daarvan, er is... Twee uh, met goede banen, hebben daar ja, echt zo'n uh, in de buitenring klein apartje, appartementje, uh, uh, achthoog, hè? dus uh... nee, dat... Uh, je komt er ook situaties tegen dat daar een... een, een, een iemand die heeft een hele goede baan en die Moest s'nachts in zijn Bentley slapen... Omdat hij gewoon ja. geen uh, huis kon vinden. <laughs> ja. In de... Arme man. Ja. In de praktijk, zeg maar... Hè, dan zou je dus alleen... Hè, of een huurcontract of een koopcontract moeten uh, aanbieden. Maar als je daarmee samen woont... Dan uh, sta je er niet bij op, toch? Ik weet niet hoe dat in Frankrijk geregeld is. Hey, maar dan ben je dus in, de th in theorie ook een uh, dakloze. Behalve ja. als je natuurlijk een uh, herscheiding aan gaat vragen... Want dan komt de man op straat te staan. En dan kun je dus ook dakloos uh, zijn. We hebben ook mensen die, die, die leven dan in een hotel. Die, die hebben ja. van die, die kleine neukoteltjes, zeg maar. Van die uh, die, die weg langs de snelweg langs de Ferriek. Ja. Waar je voor 20 euro uh, een, uh, een kamertje hebt. Ja. Een hok. Echt een hok. Ja, die, die leven daar. Als ik, een, uh, als ik zeg maar een satanische overheid uh, zou zijn. Mm -hmm. Een soort uh, Babylon. Dan zou ik de hele tijd, gewoon elke week, dit soort uh, wetten proberen door te drukken. En proefballonnetjes. En op het moment dat mensen uh, flauwder van worden, weet je wel. om Zich hier over op te winden. Dan uh, ga ik gewoon mijn echte shit uh, doordrukken. <laughs> ja. dat, is, uh, dat is mijn gevoel erbij. Ja. Maar gelukkig ja. ben ik niet zo evil. Nee. <laughs> dat, dat, dat, dat schept hoop. Uh, uh, Henk? Ja, ik, ik ken ook wel mensen die mij beloofd hebben om mij gewoon neer te leggen als ik in de overheid kom te zitten. Dat is goed. Ja, Nee, maar goed, ik weet nog of mensen nog iets aan toe te voegen hebben, want dan gaan we naar de griepprik. Wordt ze nee, altijd worden we weer opgelicht met vaccins? Ja, er is, een, er is echt zo'n bericht wat we allemaal al wisten: de griepprik die werkt niet. Eerst even de vraag aan jullie allemaal. Wie van jullie heeft de griepprik gehad ooit? Nou, ik heb hem nog uh, kunnen weigeren tijdens mijn uh, opleiding. Oh, was hij dan anders verplicht dan? Nou, uh, het jaar daarop was hij inderdaad uh, verplicht. Oh, jezus. Ja. Nee. Okay. Dus dan zou je geen uh, punten halen zonder een uh, griepprik. Want je zou dan echt, uh, uh, echt uh, doodje op je geweten hebben, zeg maar. Oh, wat raar. Ja. Jongen, nee, dat, uh, ik wist niet eens dat het zo erg was zeker weten oh. Kijk, ik weet ik... wel dat, uh, dat, dat, dat, dat dat het oudere mensen vooral werd uh, wijsgemaakt van je moet hem nemen ja ja ja, ja. Nee, maar het is dus ook echt zo van uh, ja, het is je verantwoordelijkheid en dat soort dingen terwijl ik mocht toch net in dat ene jaar mocht ik zeggen van uh, nou ik, het enige wat ik hoefde te ondertekenen was dat mij die kans werd geboden en dat mm -hmm. ik heb geweigerd ah, oké okay. ja. Maar de hele agieprik is natuurlijk Ging gewoon... Kunnen ze jou nog aan een schuldgevoel aan praten? Van, uh... Nee, nee, nee, nee. Dat dus niet. Maar het jaar nou, erop... Ik zou dan ook zeggen van, joh, de rest heeft die prik toch al. Ja, dus jaar... die worden nu ziek. Ja, ja, maar het jaar erop, uh, zeg maar, uh, ja, werden mensen dus wel uh, dat schuldgevoel aangevraagd. Praat, nee. hè? Want je bent dan een wandelend uh, risico voor de oudjes. Wat, ja. Uh, ja, wat, wat, wat... Die kregen die prik ook. Maar ja, die raar is, die hebben al die... Uh... Die griepen uh, gehad in hun hele leven. Dus die hebben al die griepen gehad. En nou ja. ja, in die griep zit natuurlijk gewoon altijd de oude griep in. Het is, de, het is van het jaar ervoor. Dus ja, ja. het is inderdaad ook uh, bijzonder interessant om mensen, uh, zeg maar, uh, ja, hè, de, de, de, de de voor de voorste van uh, horen te promoten. Zonder dat ze eigenlijk echt... Van de hoed en de rand weten, van hoe uh, yeah. het precies zit. Dus yeah. uh, ja, maar uh, mijn antwoord is dus nee, nee. Ik heb geen uh, griep, uh, griep, -griep prik genomen. Nee, ik, uh, ik heb ook altijd een hele goed medicijn. Dat is gewoon, uh, uh, uh, uh, ja, goede, uh, je kraaide je never, hè. Context. Maar ja, ik ben, ik ben nog steeds een beetje kuchen en hoesten, maar... Uh, en wat dacht je van gewoon ziek worden? Ja, dat, dat wil bij mij nooit lukken. Nee. Ik zit er altijd een beetje er tegenaan. Dus dan, dan ga je al die trucjes doen van... Uh, Camillethee met honing en een scheut fieuw ja. doorheen En uh, twee paracetamolletjes. Nou, een warme aan aantrekken en dan hopen dat je het uitsweet. Ja, nou, uh, niet, niet zo lang geleden dus. Hè. Dan, uh, ook met die Mexicaanse griep. Daar waren gewoon echt, echt plannen voor opgesteld van... Hoe gaan we onze economie nog draaiende houden, et cetera. Ja, ja, ja. ja. Dus, uh, maar dat vormt dus ook weer een systeem op zichzelf. Hè? Dus in dat denken nou, schiet men dus ook gewoon uh, te ver door. Ja, ja, ja. En dan hoef je dus eigenlijk alleen maar te hopen... Uh, dat als je het ding wel zou willen... Uh, uh, misschien als je ouder bent, dat je kunt zeggen van... Nou, ik ga ervoor, ik zou er zelf niet voor kiezen, ja... Yeah? Maar in sommige situaties, hè, als je al een weerstand, een grieprik kan uh, overwinnen... Nou, dat ...dan uh, heb je die uh, tegenstoffen. Dan heb je een aantal ja. tegenstoffen, maar het is, het is nog steeds een soort loterij. Ja. En, en je bent er nog steeds uh, nou, toch nog een beetje ziek van. En, ja. uh, uh, maar, ja, en als je dat ding niet zou willen hebben... Ja, dan moet je dus uh, hopen dat je door schaarste jij dan buiten die categorie valt. Mm. Want uh, ja, in, in de Verenigde Staten is het al zo dat, dat ook uh, uh, ziekenhuispersoneel, maar weet ik wat, ook echt verplicht is om uh, zich te laten. Oh, uh, uh, uh. Ja. ja, maar in ieder geval uh, door een onderzoek van uh, Maurits de Hond. Ja, dan nou wordt het onderzoek al heel dubieus. Maar goed, die, heeft, uh, ja, uh, die is erachter gekomen naar uh, langdurig onderzoek dat uh, deze grieprik dus helemaal niet werkt. Je kan hem net zo goed niet nemen. Ja, dat is het, uh, eigenlijk het hele, hele bericht in een uh, notendop. Maar uh, dit is wel weer apart, hè? want wat je altijd met inentingen hebt is dat het uh, <coughs> is altijd een deel van de mensen waar het niet werkt. En uh, dit suggereert een beetje dat het voor niemand werkt. Is dat hoe het zit? Ja, nou dan moet je het bericht even, even doorlezen. Nou, ik heb het bericht niet gelezen, maar kijk, alle inentingen worden ons verkocht als uh, oh, dat is goed of dat werkt. En is niet zo. Sommige mensen worden gewoon niet ziek. Ik heb hier een getal, 40% die uh, zegt van uh, ja, ik heb die prik gehad en ik kreeg alsnog de griep. Ja, klopt, maar dat is heel normaal. Kijk, alles waar je voor ingeënt bent ooit, uh, daar heb je een aanzienlijke kans dat het helemaal niet werkt. Uh, dat ja. het, uh, er is ook een kans dat het na een poosje niet meer werkt. Ja, ook voor dingen die je één keer in je leven krijgt... is het best mogelijk dat het na een poosje niet meer werkt. En uh, het, het is ook mogelijk dat het helemaal niet werkt. Dus het is uh, zo, ja... En dat is voor de griepprik niet anders natuurlijk. We, uh, nou ja, het is wel een onderzoek onder 15.000 uh, mensen. Uh, dat is toch representatief. En uh, wat hij aangeeft is... Dus, er is dus een groep van die mensen... Die heeft een griepprik gehad... Dus ja, als dat ze, de, de, de, de verhouding staat er niet, uh, niet precies tussen. Maar als het 7.500 mensen met en 7.500 zonder zijn. Laten we daar even voor het gemak van uitgaan. En dan blijkt er tussen die twee groepen geen verschil. Dan is er inderdaad wel wat aan de hand, lijkt mij. Ja, ja, ja. ja. Nou, ter tijde van de Mexicaanse griep gingen er gewoon... Uh, en dat was een behoorlijke uh, hijzer, hè. Dus... Uh, hoe heet ja, die man ook alweer? Cortino, geloof ik. Uh, die kwam op TV. En, uh, en die andere, Oosterhouse. En, uh, maar daar, daar zijn dus gewoon uh, meer mensen aan een normale griep overleden. dan aan een Mexicaanse griep. En, uh, ja, weet je, op een gegeven moment is het ook gewoon time to go. Toch? Ja. ja. Ja, ja, ja. Kijk, als jij een inenting uh, krijgt, dan is het eigenlijk het enige, de enige zekerheid die jij hebt is dat een uh, persoon van twijfelachtige deskundigheid metaal in jouw lichaam steekt en een substantie inspuit. Dat is, eigenlijk, dat is de enige zekerheid die je echt hebt. Als jij uh, denkt dat je bepaalde ziektes wel of niet kan krijgen, na, ervan, dat is geen zekerheid. De enige zekerheid is, iemand heeft een stuk metaal in jou gestoken en die persoon heeft dat uh, met twijfelachtige kunde gedaan. Die mensen die de inentingen geven, ja, die uh, zijn soms afgeleid, die prikken, die laten die naald onnodig langs zikken, bewegen hem op de verkeerde manier. Nou, ja. en daarnaast is die substantie die je ingespoten kan krijgen, uh, ja, die bedoet sowieso wat. Maar of datgene is jouw beschermen tegen ziekte, is geen zekerheid. Ik kijk en, denk, ook de, het is de fabrikanten een, van uh, inentingen, die geven zelf ook aan, hè, wat zij zelf openbaar maken, de hoeveelheid... Elke inentingsprocedure heeft enorm veel schade op de populatie. Mm. Uh, en, dat, en dat varieert van uh, nou alleen maar uh, uh, een steek in je lichaam met een stuk metaal, wat gewoon niet goed is. Het is gewoon niet goed om een stuk metaal in je lichaam te steken. Maar je hoopt dat het resultaat van de inenting beter is dan het nadeel. Maar als je dan kijkt hoeveel mensen uh, matige of zware slechte bijwerkingen hebben... Nou, en als je dan kijkt uh, naar wat het echte effect is, de cumulatieve schade van inentingen, dat, dat, daar wordt in mijn ogen veel te weinig naar gekeken. De cumulatieve schade van een inentingsprocedure is soms groter dan de cumulatieve uh, beterschap die het teweeg brengt. Mm -hmm. En uh, ja, daar komt zeg maar de, de, het, het gemene kapitalisme kijken, de, de, gemene, de, de gemeenheid van onze economie. Is, kijk, de belanghebbenden die willen verdienen daaraan, ja. Die hebben geen enkele motivatie in hun hele leven om ons uh, op het moment dat de schade van die inentingsprocedure groter is dan de baten, om dat uh, duidelijk te maken of te onderzoeken. Ja, ja want daar hebben, hebben mensen dus goed aan verdiend eigenlijk. aan die, uh, ja. die ja, maar dit, ja. Is, dit gaat voor alle dingen. Hè, we hebben allemaal, uh, ja. allemaal dingen laten we in ons prikken en dan gaan we er allemaal vanuit dat het zo goed is. Maar de cumulatieve schade van heel veel van inenting is gigantisch. En. Ja, en er uh, was ook nog, um, daar weet Jurrien wat meer over, er is ook nog voor um, ongeveer voor 1 miljard euro is er, zijn er gratis schietprikken uitgedeeld. En er moet gratis even tussen aanhangstekens gezet worden. Dat is, drie, uh, dat is 1 miljard aan belastinggeld. Ja ja, ja, ja, dit is, dat is ongeveer uh, goed verdienen. We hebben iets van 3,5 miljoen uh, mensen in de particuliere sector werken. Dus die hebben, als ik het even uit mijn hoofd doe, die hebben dus 333 uh, euro betaald aan een griepprik voor een ander, waarschijnlijk. Nou, mensen die niet uit de risicogroep komen... Die die uh, worden vaak ingeënt door de werkgever. He, zoals mm -hmm. inderdaad de zorginstelling bij bejaarden, daar hadden we het over. Dat wordt dan overigens ook weer indirect betaald door de overheid. Maar kom je uit een risicogroep, uh, dat zijn alle 60 plussers Kinderen van 6 tot 18 jaar met uh, uh, langdurige salilaten, uh, sali zoals. Aspirine gebruik verstandig gehandicapten en, uh, en, en mensen die in dergelijke instellingen verblijven. Nou, daarvoor geldt dat de griepprik gratis wordt weggegeven door inderdaad de Rijksoverheid. Mm -hmm. Daar was 1 miljard voor opzij gezet. Uh, wat er precies voor opzij is gezet, dat is niet helemaal, helemaal duidelijk. Oh, okay. Want dan. Moet je, hè, als je naar de rijksbegroting kijkt, dan komt het woord, uh, het, het woord griepprik niet in de noten voor. Daarvoor is hij veel te geconsolideerd. Maar het is wel een onder, onderdeel van die, van, van die hele grote zorgpot uh, hè, van uh, de, de totale uitgave aan, uh, aan uh, zorg. Dat zit op 66,5 miljard euro. Het ja, is, uh, dit uh, ja, is niet uh, zorg, hè? Kaden. Het is niet zorg, het is volksgezondheid. Oh, er zitten ook sportdingen en zo buiten. Ja, dit is net wat anders. Ja. Nee, maar zorg... dit is het Vols... kader voor de zorg. Ja, volgens mij zorg, zorg... is... De... Wat, hoeveel zei je? Want volgens mij is het meer dan 70 miljard. 66,5 momenteel. Oh, oh, ik dacht dat het meer dan 70, ik dacht dat dat 72 miljard was. Maar nou goed. Misschien is het dan toch een beetje bezuinigd daar... Uh... Nou, maar het zijn de cijfers de... van 2009, hè? Zijn dit cijfers van 2009? Ja, want ik dacht dat op dit moment... ...dat het al boven de 70 miljard zat. Ja, we hebben het over 2009 toen die grieprik uh, ja. erop deed. Nou, ja, ja, ja. ja. ja, hoe dan ook, het is niet gratis. We hebben ervoor betaald en het heeft achteraf niet gewerkt. Daar komt het op neer. Ik, ik zeg, laat, laat de natuur gewoon lekker zijn werk doen, ja. Ja, alsjeblieft. Ik bedoel... Uh... Ja, ik probeer uh, ook gewoon uh, elke weekend, en dan lig ik in een zee, en dan probeer ik daar, zeg maar, verder te evolueren. Ja, en op het moment dat het lukt, dan ga uh, ik mijn rijk daar verder voortzetten. Ik heb het hier wel gehad. Ja, ja. Nou, wat we ook gehad hebben is, uh, voor Revolution FM althans, is uh, de uitzending die uh, nadert nu zijn einde voor... Uh, Althans voor uh, Revolution FM. Dan gaan we verder met uh, heel hele hoop uh, lekkere muziek. Ik moest van de Radiobaas nog wel even zeggen. dat moest ik even duidelijk melden. Dat, uh, Re dat Revolution FM, net als dit programma, ook met je mobiele telefoon te beluisteren is. Heel belangrijk. Maar waarschijnlijk wist je dat al als je het nu op dit moment via de mobiele telefoon luistert. Uh, dit geldt dan even voor de mensen die dan nog gewoon met een pc of een laptop uh, naar uh, Revolution FM luisteren. Je kan het ook met je telefoon doen. Maar waarschijnlijk wist je dat al, want dat kan je ook zien op de website. Dus je... Maar ja, toch, het moest even gemeld worden. <laughs> ja, wij hebben ook een overheid hier, dat is de radiobaas. <laughs> maar goed, uh, op Mixcloud gaan we nog gewoon verder houden. We hebben nog een bericht over slavernij. Wat hebben we nog meer eigenlijk? Een uh, bericht over de Niebud. Over, uh, over Uberpop. En ja, dat was het eigenlijk. Dat kunt u zo meteen allemaal horen op Mixcloud. En ik zou zeggen, voor de Revolution FM-luisteraars, hierna komt een hele hoop lekkere muziek. Ja, en daar zijn we dan weer bij Mixcloud. En dan hoppakee hoort een biertje bij. Um, ja, ik heb hier een, uh, we hebben nog een paar berichten. Uh, ik heb hier één berichtje. Dat is, dat is van... Uh, Mensen manipuleren om geen schulden meer te maken. Dit klinkt een beetje als de nanny state in het kwadraat. Wat is het eigenlijk, uh, jongens? Uh, nou, <coughs> uh, dat weet ik niet. Oké, okay, ik lees hier dat er een, uh, een hoogleraar in de psychologie... ...van economische uh, keuzegedrag... <laughs> Yo, dat, dat, ...ik wist niet dat je daar ook leraar had... Uh, ...hij heet Wilco van Dijk... Mm -hmm. die, uh, ...die gaat samen met het Nibud... Uh, ...uitzoeken... ...hoe wij zo uh, beïnvloed uh, kunnen worden... ...dat we ons minder snel in de schulden gaan werken... zal dus die schulden, dat is niet goed... Ik zou zeggen, jongen, begin bij de overheid. Die heeft een schuld van 461,3 miljard. Ja. Ga uitzoeken hoe dat kan. En daarna ga, je, daarna ga je ons mensen lastigvallen. Ja, of ben ik nou een beetje te veel aan het doordraven? Uh, ja. Nou. <laughs> uh, ja, ik denk dat hij meer op de psychologie kant zit dan op de economie kant. Ja, klopt. Ja, ja. Dat, uh, in de economiekant, uh, ja, er worden gewoon schulden gemaakt. En ja, op ja. de balans, zeg maar, zullen de schulden ook ongeveer even groot uh, zijn qua bedrag als die van uh, de investeringen. Ja, ja, ja, ja. Dus, uh, ja, zonder uh, schulden uh, zouden mensen niet eens beginnen met uh, kopen of weet ik veel wat. Hij is zelfs ook over het investeren in je studie, toch? Ja. Yeah. En, uh, nou, en, uh, nou dat, dat, dat vond ik altijd wel vrij grappig. Met, uh, uh, ik heb in zo'n studentenflat uh, gewoond. En een aantal studenten, die waren gewoon pertinent tegen het uh, lenen van uh -huh. uh, de staat. Uit uh, principe. Oh ja, ja. goed zo. Hij, zelf heb ik bijvoorbeeld een uh, enorme studie geschuld en uh, ja die kan ik gewoon verantwoorden weet je oké okay. ja totaal geen probleem mee het is gewoon het is maar fucking geld ja, ja. en uh, ik heb mijn best ervoor gedaan en uh, ja dat dat uh, maar de regeling was toen nog zo uh, dat, uh, dat ik uh, als ik, als ik dus zeg maar, ondanks ons geweldig onderwijssysteem niet aan uh, het juiste inkomen uh, zou komen, dan, uh, dan hoef ik ook niet terug te betalen. Oké. Okay. En dat is uh, wat er, uh, even kijken, uh, tien van de elf jaar is gebeurd. Ik heb één jaar uh, uh, terugbetaald op mijn uh, enorme studieschuld. Oké. Okay. En. Uh, ja, weet je. Uh, uh, het is een soort, uh, um, het is een soort uh, gokken en er zit inderdaad een psychologie achter. Maar met moraliteit uh, krijg je mensen inderdaad uh, niet over de lijn. Maar of je het manipulerend moet doen, dat vraag ik mij ook af. Want. Uh, Laten we in ieder geval blij zijn dat uh, de duo... Dat is, uh, die, uh, dat is wat vroeger het IBG was. Uh, dat hij geen benen breekt. Omdat ik uh, geen geld terug betaal. Oké, ja, ja. I know where you and your family live. Weet je, dat, uh, yeah, yeah, yeah. dat uh, gebeurt. Er uh, is het hier ook niet sprake van uh, mensen die allerlei aankopen doen en... Uh, ...waarom doen ze al die aankopen, waardoor ze in de schulden raken. Je weet nog wel, jaren negentig, dat het helemaal hip was om uh, op afbetaling dingen te kopen. Nou, ja kijk, dan zou je dus de hele huizenmarkt, zou je dus uh, de nek omdraaien. Ja, ja, ja, maar ook al de meubeltjes van de Ikea. Ja, ja, maar al die meubeltjes op de Ikea is zeg maar niet hetzelfde bedrag... Als uh, al het geld wat in de huizenmarkt is gezet, Ja, dat klopt. dat ja. klopt. Ja, ja, ja? Ja. En uh, de helft van uh, alle auto's die op de weg ziet rijden... dat is ook allemaal met geleend geld. Ja, ja. En uh, ja, als je dus uh, mensen gaat uh, uh, manipuleren om geen schulden meer te maken... Ja, dan, dan blijft er niks meer van de economie over. Ja. Het is meer zeg maar... Um, van uh, Wat doe je met iets als uh, rente en uh, incasso -kosten en weet ik veel wat? Dat, ja. dat, dat zijn allemaal dingen waar mensen uh, niet uh, boven kunnen komen. Ja, dus <laughs> ik vind het jammer als schuldenproblematiek alleen maar in het vakje van hebzucht uh, terechtkomt. Uh, ja. Ja, mensen dat ook een tal van andere redenen in, uh, in het rood. Hè? Ik bedoel, uh, stel jij bent uh, denk een beetje bij te kunnen klussen bij uh, Uber ja Met de Uberpop-app en in één keer krijg je een boete van 1500 euro. Uh, die je niet kan betalen. En waardoor je voor dus een lening afgesloten moet worden of zo. Ja, of je hebt uh, nou, belasting verkeerd begrepen. En, uh, ja, je, oh ja, ja. Ja, en je krijgt een naheffing met boete. Of je investeert uh, gewoon ergens in. En uh, nou, de hele zaak ontploft. Je kunt met de beste bedoelingen in de schulden uh, terechtkomen. Uh, ja, ik heb uh, één verhaal gehoord van iemand... Uh, ja, ...die nam gewoon een familielid uh, in huis... Nou, ja, ...want dat was gewoon uh, de norm. Hè? Maar een uh, ja, familielid uh, droeg gewoon niks bij, uh, bij de kosten. Maar uh, ondertussen werd er wel gekort op uitkeringen, et cetera. Dus uh, er kon de huur niet van betaald worden. En, ja, dat zijn gewoon de schrijnende gevallen. En, uh, ja, ja. Maar daar gaat het deze man denk ik ook niet om. Deze man nee. die wil gewoon zijn stoel... Uh, economisch uh, keuzegedrag... Uh, zeg maar even weer in de bekendheid uh, brengen. En, ja, ik denk dat dat erachter zit, ja. Ja, maar... ja, eigenlijk zou hij gewoon alleen maar zijn boek moeten verkopen. Dat is wat ik uh, vind. Hè? Ja. En uh, zeg maar niet... Uh, en niet het volk uh, lastig proberen uh, te vallen met uh, dit uh, probleem. Yeah? Want uh, ja, het is alsof je apen probeert te trainen. En, maar dan op afstand. Ja, dat gaat niet werken. Dat gaat niet werken. Je kunt alleen echt, echt door veel gesprekken kun je misschien ooit een keer één of twee mensen overhalen. Om een uitgavenpatroon op uh, zeg maar, daarvan te leren. Mm -hmm. en de rest is gewoon allemaal ja, er komt ook wel een beetje van vroeger kon je veel meer uitgeven als ik, als ik terugdenk hoe ik vroeger leefde iedere dag in een restaurant at en dat kon ik me permitteren ja. het is alleen zo dat alles is gewoon duurder geworden door inflatie ja. <laughs> mijn loon is niet omhoog gegaan maar eerder omlaag ja. en uh, ja het, het is, uh, ik, ik heb me al netjes mijn gedrag aangepast ik ja. drink uh, bier in plaats van wijn. Ja, maar sommige mensen doen dat niet. En eigenlijk is het, uh, komt het een beetje door, uh, door de overheid die het, de wereld zo gemaakt heeft, geschapen heeft. Want het is een maakbare samenleving. Dus hun zijn de schuldigen. Hun zijn de makers. En uh, ja, die, uh, die hebben het zo gemaakt dat uh, wij uh, minder kunnen uitgeven. En eigenlijk, nou tenminste als we meer uitgeven, dat we dan meer schulden... Nou ja, en de regels zijn natuurlijk ook zo, dat je nu gewoon minder kunt lenen, dus... Uh... Dat ook, ja. Ah, dus dat ja. probleem lost zich dan ook weer op, je kan minder makkelijk lenen. Ja. <laughs> ja. Wat dus ook uh, een enorme rem op de economie heeft gebracht. Mm -hmm. Maar in, de, in die geremde economie, uh, ja, da daar kun je allemaal uh, maatregelen treffen die... Uh, ja, die als overheid uh, toch wil nemen, weet je wel. Zo kun je toch nog uh, dingen sturen. Want uh, ja, op het moment dat je heel vaak het woord uh, crisis hoort, dan uh, weet je in ieder geval dat ze dat nog net door hebben. Terwijl in het eerste jaar dat die uh, huizenmarkt ineens stortte, dat is 2009 uit mijn hoofd, uh, ja. daar. Uh, in die troonrede werd in alle talen, nou, vooral dan in het Nederlands, uh, gezwegen over, over uh, de problemen die dat zou opleveren. Wel, ja, ja, ja. het was voor iedereen duidelijk. Mm -hmm. En zelfs de commentatoren van uh, dat jaar, die vroegen zich ook af, ja, wat zijn uw opmerkingen gebleven? Nou, en het jaar daarop is daarop gecapitaliseerd met... Uh, met van ja, en we hebben zeg maar die één, uh, die schulden. Of uh, één hebben wij zeg maar gewoon een slechte economie. En twee, ons uh, huishoudboekje is niet op orde. Dus nou moeten wij wel allemaal maatregelen uh, invoeren uh, die gewoon iedereen niet uh, zal uh, kunnen waarderen. En, <lacht> uh, ja, maar. Als je gewoon bekijkt, was er gewoon uh, nauwelijks een aanleiding om gewoon uh, acuut heel veel dingen te veranderen. Ik zag ja. uh, vorige week of twee weken geleden ergens op een libertarische forum voorbij uh, komen. Van, uh, wat is eigenlijk de rentedruk op onze begroting? En uh, in de jaren negentig was dat volgens mij iets van 20, 25 procent. Dat ja. gewoon uh, aan... Uh, naar rente uh, werd betaald. Daar krijg je dus niks voor terug. Ja, behalve dan... Pensioenfondsen... Die... Uh, hè, die halen daar hun deel van de economie uit. Daar zit voor hun de groei in. Uh -huh. hè? Maar... Ja, zo zal iedereen zijn kleine plasje erover doen... Vanuit zijn kleine perspectiefje. Maar uh, gewoon het grote geheel... Zeg maar, dat we... Dat we het altijd tot nu toe nog met elkaar hebben weten redden. Oh, maar dat eigenlijk het hele geld. dat het gewoon een fictief. spookjesverhaal is. met wat. wat soms omhoog en naar beneden gaat. Ja. Uh, ja, mensen kunnen daarin afdwalen. Gewoon. de realiteit verliezen. En. Uh, ja. Ik, ik vraag me af of. Uh, Wilco van Dijk. Een, uh, een schuurtje in elkaar zou kunnen timmeren. En spijkers <laughs> op zijn kop kunt slaan. Want, uh, ja. Yeah. Omdat. Uh, ja, hij weet mij niet over, te overtuigen van. Uh, van, uh, uh, van een punt of zo. Uh, uh, voor iemand anders in het gezelschap hier nog iets aan toe te voegen? Hi. Ja, dan ga ik mijn bruggetje naar uh, Uberpop maken. Dat uh, had ik al een beetje geprobeerd te doen. Um, want ja, je zal maar net uh, schuldenvrij zijn en net kunnen rondkomen met je baantje door, door uh, voor Uberpop uh, mensen van A naar B te rijden voor een hele gunstige prijs. Niks mis mee lijkt me. En dan in één keer uh, ja, ze uh, je toch te beboeten met een boete van 1500 euro. Uh, het schijnt dus wel zo te zijn dat Uber zelf die eerste boetes betaald heeft. Uit eigen zak. Maar toch. Dan zit je toch wel mooi in de rode cijfertjes. En uh, dat is niet de bedoeling. Uh, want ja, uh, ik, ik heb hier een bericht dat de Uberpop dat mag niet. Hier in Nederland. Dat is uh, foei foei, je moet verboden worden. Want straks zitten al die arme taxichauffeurs met die dure vergunningen. Uh, de hele dag voor niks rond te hangen op het station. Dat moeten we ook niet willen hè? Absoluut niet. Nee, stel je voor. Ja, ze doen volgens mij niks anders. Maar... Uh, <laughs> Ja, hadden maar niet, ze maar niet zo duur moeten zijn, hè? Het taxibedrijf Uber, ik weet niet of je dat uit moet leggen, maar dat is een... Uh, die willen innovatief zijn op de taximarkt, zijn eigen zeggen. En die hebben dus een, een dienst dat je met je mobieltje kan jij dus een taxi bestellen. Of een privéchauffeur. En uh, stel jij bent uh, iemand die een auto heeft en je moet toch toevallig een bepaalde route op, dan kan je dat aangeven. En dan kan je zeggen, nou, ik wil uh, iemand meenemen, is dus een beetje carpoolen." Maar je kan ook natuurlijk de hele dag gewoon mensen gaan rondrijden uh, en daar zelf een leuk centje mee verdienen. Dus uh, ja, die app, uh, die app van uh, Uber, die maakt een hele hoop mogelijk. Ja, ik, ik, ik zie niet wat er mis mee is. Uh, ja, want carpoolen dat moet gewoon kunnen, toch? Ja, dat, dat, dat, dat wordt toch aangevoerd. Ja. Ja, dat je in ieder geval in de kosten uh, deelt. Ja, ja, ja, want dat, dat, dat is eigenlijk het principe van Uber. Ja. Iedereen kan taxichauffeur zijn. Ja. Dus uh, ik zou hier ook in, uh, tegen een beroep gaan. Ja, dat doet Uber ja. ook. Want het is een wereldwijd bedrijf ja. ook. Hè? Dus het zit ook in Amerika. En uh, overal zie je een beetje dezelfde uh, ja. Dat, dat, uh, de, ja De overheden die ze denken, potverdorie. Uh, wij lopen al die peperdure vergunningen te verkopen aan chauffeurs in New York moet je gewoon een rustige miljoen betalen hè, voor een vergunning en ja en, en in één keer komt er zo'n bedrijfje die denkt van hey het kan allemaal veel makkelijker veel simpeler veel efficiënter en uh, ja dat vindt de overheid niet leuk natuurlijk nee. <laughs> nou ja, er is hier uh, ook een uh, verslaggever aan het woord zie ik Verslaggever boven. Uh, dus zo staat hier in het stukje. Maar de laatste zin die, ik, die die zegt is. Ik krijg van Uber een beetje het gevoel dat het gewoon doet wat het wil. Alsof, ja, alsof dat, ja. dat uh, heel erg is of zo. Ja, en je kan het ook omdraaien. Van, ik heb een beetje het idee dat Uber eigenlijk de hele tijd doet wat hij niet wil. Ja, dat, is, dat klinkt dan logisch. Ja. Nee, natuurlijk doen ze wat ze ja. willen. Ja, maar het klinkt als een verwijt. Ja. Tja. Zeg, zeg meer iets over die verslag even. Ik denk het wel. het ja, ja. Nou, zijn natuurlijk heel erg linkse mensen. Hè? Die uh, schooljournalistiek is nou niet bepaald. Uh, nee, nee, nee. De eerste, eerste reflectie is gewoon meegaan. Met alle regels die je toch niet kunt volgen. Ik bedoel, ja, dat ja. is een van de redenen waarom ik, uh, ja, waarom ik mijn beeld heb kunnen aanscherpen. Van solidariteit en et cetera. Uh -uh. gewoon het, uh, het uh, moraal uh, gebied, uh, moreel gebied is gewoon een grijs gebied en uiteindelijk gaat het erom uh, kan ik het mezelf nog uh, verantwoorden Want als je het aan iedereen anders uit moet leggen dan gaat het je toch niet lukken uh -uh. en uh, ja weet je wel uh, dat um, en uh, dat gevoel dat je het aan iedereen uit moet leggen, zelfs dat kan je ook nog van het pad afbrengen. Dus uh, dat, uh, dat gaat niet helpen. Ik bedoel, in het staat totale haaks op, op, op waar ik in geloof. Dat je moet kunnen samenleven zonder angst voor een ander. ja uh, uh. Hè? Mm -hmm. Ik zou zeggen, fuck it. Maar, dat, uh, maar blijkbaar is dat geen... Uh, uh, rechts standpunt. Nee, <laughs> je nee, zegt nee. van uh, nou, wat is uw standpunt in deze zaak? Ja, fuck it. Ah, ik vind het toch wel moedig hoor, dat Uber gewoon die strijd durft aan te gaan. Hè? Dat, uh, ja, die hebben zoiets van fuck it, we gaan, uh, we gaan er gewoon voor. We doen gewoon lekker ons ding en uh, ja, als we maar lang genoeg doorzitten, dan gaat die overheid vanzelf wel uh, mee. Mm. Is wel, ja. Ik vind dat wel bewonderingswaardig is uh, toch maar een pluimpje voor Uber. Misschien zou ik het voor de gijnen een keertje gewoon moeten gaan proberen. Ga ik gewoon Uber, uh, gewoon lid worden van Uber of zo'n appje installeren. En dan ga ik gewoon vragen van, uh, <kijkt> ik moet zo laat in Hilversum zijn. Wie kan me een lift geven? Ja. En dan kun je gewoon een live verslag doen van wat het is om de wet te overtreden. Ja. ja, ja. Huh? Oh, ik voel dat mijn ziel begint te branden. Je wordt aangevreten aangevre door het vuur vanuit de hel. Ja, ja, ja, ja. ja. Zo, Want die zo. harige poten komen uit een, een groot diep gapend gat uh, om mij naar beneden te sleuren. En, en ja. de Mijn honden scheten. van de hel die staan uh, al uh, kwijlend naar mij te loeren. Mijn scheten beginnen naar zwavel te ruiken. Ja, ja. Dat uh, zou je zomaar kunnen doen. Wat krijg je ervan als je Uber gebruikt? <laughs> ja. Uh, gewoon vanuit menselijk perspectief zou ik gewoon blij zijn met Uber. Want daarmee zou je gewoon de taxichauffeurs uit hun lijden verlossen. Ja, ja. Op een gegeven moment moeten ze toch een keertje doorkrijgen dat ze een fossiel zijn. Ja. En trouwens Jurjen. Uh, Jurjen die had wat uh, opgezocht. Ja, over Uber? Nee, over de taxi. Hoe lang uh, is het al zo dat uh, taxis vergunningen moeten hebben? Wanneer is die ellende begonnen? Dat het, het, uh, komt ergens vandaan. Zullen we uit de tijd dat mensen met de koets en paarden uh, rondrijden? Ja, het is al heel oud. Uh, ik, ik heb eventjes gezocht voor Amsterdam. Amsterdam is toch een van de steden waar, uh, ja, waar de taxichauffeurs het meest in opstand komen. En daar is het in 1909 is het, uh, is het ingevoerd. Om hmm, het mom van het recht op, om een taxi te mogen hebben. Ja, ja. Zo, en grappig dat in uh, 1909 uh, was er een, zogenaamd, uh, een zogenaamde liberale burgemeester in Amsterdam. Ah, okay. Ja, maar dat komt toch meer van, uh, van wethouders en uh, de raad en dat soort dingen. Die, uh, dat soort vergunningen. Tenminste, het idee van uh, een vergunning komt toch niet van een burgemeester? Nou ja, burgemeester is natuurlijk, zeker voor een gemeente als Amsterdam, uh, die heeft redelijk wat, uh, wat te vertellen. Hè, want, want dat mm -hmm. is uh, de, de voorzitter van het college van, uh, van, van burgemeesters en wethouders. Ah, okay. En in die tijd waren de, de socialisten uh, waren nog minder machtig. Hè, als... ja, ja. Je had nog niet een grote SDAP of P van de A, want dat kwam allemaal daarna. Dat is een zogenaamd liberale burgemeester en die, die vond dat uh, wel een, een puikplan om, uh, om mensen vergunning uh, te geven. Want stel je voor dat je, ja, dat je iets met je eigen bezit wil doen, weet je wel. Je moet eerst op je knieën naar de staat toe en mag ik permissie hebben om mijn auto die ik toch al heb, om daar mensen tegen betaling in mee te mogen nemen. Koetsje denk ik in die tijd. Na nou, 1909 had, had je al de uh, automobiel, hè? Ja, oké, okay, maar dat zal niet, dat, dat zal niet uh, wildgroei uh, uh, hebben betekend mm -hmm. hey, om voor, die, uh, voor, voor die paar uh, automobielen die er in die tijd reden, om daar een uh, aparte vergunningplicht uh, ah, okay. van, uh, voor, voor te maken. Ik, ik, ik denk dat het voornamelijk inderdaad ging om koetsjes. Dus dat is dus een liberale burgemeester. Ja, maar inderdaad, in de Nederlandse grondwet er staat ook niks over bezit. Hè. Bezit wordt niet eens genoemd. Dus, dus is zo zover een liberaal betekende van. Oké, okay, je mag een beetje vrijheid hebben. Wij als overheid gunnen jou gewoon iets meer leefruimte. Staat vrijheid ook uh, omschreven dan in de grondwet? Ja, alles onder voorbehoud, hè? Ja, ja. Ja, ja uh, vrijheid van associatie onder voorbehoud, dus mits. Uh, dus je mag best wel met elkaar associëren, maar. Uh, ja, als het te gek wordt, dan uh, gaat de staat uh, met een knuppel uh, op jou slaan. Zoiets weet je wel. <laughs> ja. ja. Dus het is allemaal uh, onder voorbehoud van. Uh, Jullie mogen een beetje spelen en een beetje gek doen. En als het te gek wordt, dan. Uh, dan grijpen wij in. En je moet toch wel. Met enige regelmaat op je knieën naar de staat toe. Om even je te laten weten hoe de verhoudingen zitten, weet je wel. Ja, nou uh, persvrijheid is natuurlijk wel onschreven. Uh, vrijheid van meningsuiting. Maar ja, onder voorbehoud hè. Ja. Zolang je Willem-Alexander geen mongool noemt, dan is het best. Maar als je gewoon luistert naar wat uh, nou, uh, libertariërs uh, gewoon het liefst zou willen doen. is gewoon... Over een snelweg rijden zonder dat ze in een belastingfuik rijden. Hè? En daar uh, vast komen te staan en uh, gewoon gecontroleerd worden. Dat zijn gewoon hele vervelende ervaringen. Ja, natuurlijk. Ja, nee? Gewoon uh, vrijheid van, van, van reizen. Hè? Dat, ja. Dat, dat, dat wordt continu ook gewoon aan banden gelegd. Ja, ik weet niet of je wel eens met een vliegtuig van A naar B bent gegaan. Dat is toch ja, wel een het. hele vreemde ervaring hoor. ja. Dat, dat, het kan allemaal zo snel, weet je wel. Je moet al twee van tevoren aanwezig zijn, alleen maar om die hele rituelen te, te moeten doorlopen, weet je wel. Met ja. allerlei fuiken en allerlei, met uh, koortjes afgebakende paden moet je doorlopen, weet je wel, als een soort labyrinth. Ja. En oh als je dan denkt van, ik kom door het ene poortje en je ziet daar moet, moet ik wezen en... Je kan een rechte lijn trekken. En dan moet je even twee of drie keer over zo'n lintje heen springen. Maar nee, je moet dat hele circuit moet je doorlopen. Weet je, met al die bochten en dingen. En, terwijl er helemaal niemand is. Eh, nou, als je gewoon bekijkt in het schaal, denken. Hè? Ja, eh. Om wat je in, zelf in een vliegtuig mee kunnen nemen aan, aan uh, verboden middelen, uh, ja, drugs, ja, ja. Uh, drugs. Op, op uh, landelijk niveau gezien. He, wat er gewoon als uh, voorraad aanwezig is, draag je gewoon niks bij. Je kunt het gewoon net zo goed laten. Ja. Maar als je eruit wordt gepikt, ben je natuurlijk wel het bokje. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is dus echt allemaal symbool. Het is ook echt een ritueel daar. Ja. Mijn, mijn, mijn moeder, die, die, die, die, uh, die woont dan in Ierland. En die komt nog wel eens uh, ons opzoeken. En uh, dan gaat ze weer terug. En dan neemt ze altijd, de, de, dan gaat ze naar zo'n zo kruidenzaakje, weet je wel. Om, om Himalaya-zout, zeezout uit de Himalaya uh, mee te nemen. En uh, potjes met allemaal uh, vloeibare dingen. En die doet ze gewoon in de handbagage. En die loopt gewoon, ja. Die loopt gewoon pas zo het vliegtuig in, hè. Ja. Yeah. En niemand die er wat van zegt. Die koffer gaat door zo'n scanner heen. En die mensen zitten altijd dan al de hele tijd streng te kijken. Ja. En dan in één keer begin je door te krijgen van... Die kijken helemaal nergens naar. Ja, ja of uh, nou, heb je medicijnen bij of zo. ja, uh, ja. vraagt iemand aan je van... Nou, zijn dat medicijnen? Misschien moet je ook nog wat overhandigen of zo. Ja, nou als je dus al niet weet waar je op controleert... Vraag er dan ook niet naar. Nee. Weet je, dat... Uh, dat is het ook een beetje. Ik bedoel, ja, dat, dat, dat, dat, zijn, dat is allemaal een beperking van vrijheid, inderdaad. Ja, ja, uh, ja. Uh, uh. Ergens op slaat niks verbetert of. Uh, nee, je maakt het eigenlijk alleen maar erger. Ja, je moet vooral één ding niet vragen, aan. Dat uh, <laughs> als ik op een luchthaven ben, heeft nou, hij wel eens een terrorist gevangen? Dan worden ja. je niet blij hoor, als je dat zegt. Nee. Ik heb ook één keer gedaan, ik heb dan uh, een beetje wel zo'n ding heen lopen. En dan, ja, gympies, daar zit altijd een stuk metaal in. Echt zo'n zinloos stuk metaal, dat zit dan in de zool van je gymschoen. Waarschijnlijk hebben ze dat erin gedaan, gewoon om je te pesten of zo, weet ik veel. Maar uh, goed, uh, je moet altijd je gymschoenen uitdoen. Maar de eerste keer, uh, ik wist ik veel, ik denk ik heb gewoon schimschoenen aan. Die, die zijn toch van rubber. Mm. Ja, dat ding begint te loeien en dan gaan ze je fouilleren. Ja, nou, ik kan je één tip geven. Ga niet heel geil lopen kreunen als hij jou aan het fouilleren is. Ja. Dan wordt die man niet vrolijker van. Ja. Nou ja, maar stel je nou eens voor, hè, we hebben nu ja. dat vliegtuiggeval uh, gehad in uh, Oekraïne. Stel je nou eens voor dat er elke, elke week een vliegtuig uh, de lucht uit wordt gehaald. Mm -hmm. Dan... De, dan uh, dan krijg en toch, je toch is het vliegen veiliger dan autorijden. Mag er verder? Ja, ja. Maar dan krijg je toch een complete inflatie van het terrorisme. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Door de overheid gaat er ineens dan wel iets ondernemen of zo. Nee, ja, ja. Die, die gaat zeggen: het moet nog veiliger. Ja, ja of uh, nou, misschien uh, wordt het uh, vliegen wel uiteindelijk dan wel een keer stilgelegd. Want ja. Het feit dat er een. Uh, Oorlogssituatie in Oekraïne was. Heeft, uh, heeft de Nederlandse luchtautoriteit ook niet. Uh, doen besluiten van. Nou, misschien moeten we maar eens even omvliegen. of zo. Weet je wel. Dus ja. dat uh, nee. Het schiet toch geen fuck op zo. Nee. Ik bedoel. Als je het gewoon hebt over economie. en vrijheid. waar je met je gladgeschoren gezicht. dan heb ik het over Mark Rutte, zeg maar. Uh, dat je zegt van, oh, dan krijg ik zo'n stijve plassetje van... ah, oh, vrijheid, en economie. Maar als je gewoon aan de andere kant er gewoon geen fuck aan doet... ja. ja. Dus dan schiet het toch ook niks op? Nee, ja, inderdaad. Dan kun je het gewoon net zo goed ophouden. Dan kun je net zo goed, uh, weet ik veel, clown gaan worden of zo. Ja. Ja. Ja, ja ik ben het met je eens. <laughs> ja. Waarom, waar, hè? Hoe zit het dan met die vrienden van Mark Rutte? Zeggen die dan niet tegen hem van... Jongen... Jongen, wat jij nou doet... Dat is toch een complete bullshit? Uh, ik, weet niet, ik denk dat die vrienden van Mark Rutte... Ja, volgens mij heeft hij er maar eentje. Dat is Jort Kelder. Ja. Die vrienden van Mark Rutte... Die zitten alleen maar te fappen op de naam van Mark Rutte. Dat uh, uh, is uh, hun highlight in het leven. Yeah. En uh, voor de rest... Uh, ...dwalen ze gewoon rond uh, door het bestaan. Ja. Maar... ...weet je... ...ja... ja, ja ...het is gewoon ben. een van de slechtste... ...premiers van uh, Nederland. Mm -hmm. Hij staat er totaal niet voor... ...waar hij zegt... Uh, ...waar hij voor staat. En uh, ja, we hebben het nog steeds over Uber, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> en... Uh, <laughs> yeah. ...nou, zo erg is het dus... Als dus je het yeah. gewoon echt over hebt over uh, fucking taxivervoer. Yeah. Dat je gewoon aan die kin van Mark Rutte moet denken: van eigenlijk zou er een keer een knal naartoe moeten worden gesmeten. Ja, yeah. weet je, ah, je, je kan wel tegen, tegen Rutte zeggen: joh, je zegt toch dat je zo'n vrijheid en economie gelooft. En alles moet innovatiever. En hoort uh, het die Kroes, die Tola uit het en parlement. En het, ja, ja, en die willen ook meer innovatieve bedrijven met apps en dat soort dingen. Nou, we hebben er eentje. Ja. Dan gaan we die beboeten. Dat er geen vergunning is. Ja, god. Ik wil ja. uh, ja. nou, dat kom op. Ja, maar dat heeft dus ook van... Uh, hè? Kijk, als je gewoon met een taxi op de standplaats van het Centraal Station uh, van Amsterdam... Uh, Gaat staan, dan krijg je al vrij snel het gevoel van: Ik wou dat ik een vergunning had. Ja. Maar als je geen vergunning hebt, zeg maar, nou, dan zul je merken dat de sfeer uh, niet heel erg prettig is daar. Nee, zeker ja? niet. Hè. Maar dat is gewoon een complete andere experience, een mm -hmm. compleet andere klantervaring dan via Uber. Ik moet zeggen dat ik sowieso zo, zo de ervaring bij een taxi plaats. Als je, als je dan een taxi wil bestellen... Hè? Ja. vind ik sowieso geen prettige ervaring. Het is net of je bij een groep hangjongeren gaat staan... wie wil mij helpen, weet je wel? Dat wel. Dat wel. Ja, en dan, dan is de vraag van net zo goed... Van wie wil mij als eerste beroven? Ja, ja. ja dat... Zoiets, in dat perspectief, zeg maar. Ja. Het, het voorkomt inderdaad ook gewoon niet... dat, dat vervoer uh, geen, geen ramp is daar. Uh, als je het gewoon hebt over taxichauffeurs... Ja, dan, dan wordt er, ja, dan heeft het de klachten niet verholpen of zo. Zo'n nee. vergunning. Ja, de, dus laatst nog zo'n klant uh, vermoord, uh, gewoon nog. <laughs> okay. uh, dan ja, merk je echt de hand van de overheid uh, bij ja, de klant. Ja, ja, ja. <laughs> uh, <laughs> ja op, uh, op Leidseplein van Amsterdam. Oké. Okay. was een klant, uh, geloof ik, die had het gevoel dat hij wat uh, afgezet werd. Oh, ja. Uh, nou, dan ontstond er een uh, discussie. En uh, ja, ik weet niet precies wat er is gebeurd. Maar die klant is dood in ieder geval. <laughs> ja, ja, ja. Uh, Alle woede en frustratie bij de taxichauffeur. kwamen één klap naar boven. En ja. dat uh, werd geprojecteerd op de klant. Uh, ja. ja, nou, het, het, het, maar dat, dat, heeft, dat is ook best zo'n een signaal, zeg maar. Dat het, uh, ja, dat het met werken uh, niet heel veel meer te maken heeft. Want als je gewoon werkt. Dan ben je gewoon blij met een, uh, met een goed resultaat. Ja, ja, ja. Ben je gewoon blij met een goed ritje en ben je blij met uh, een tevreden klant. En, uh... Ja, ik kan me ook wel zo het gevoel voorstellen van een Uber-rijder, uh, zeg maar, die, die gewoon hartstikke veel plezier in heeft. Die... Als de isolement komt misschien dat hij al heel lang werkeloos was. Misschien was het een van de 700.000 werkelozen, weet je wel. Ja. Die eindelijk, uit eindelijk, eindelijk als de isolement komt van uh, ja van het, uh, van het bestaan van een werkeloze en, en die heel vrolijk mensen rondrijdt, gesprekken maakt, uh, allerlei verhalen hoort en zo die zo tevreden is dat hij af en toe bijna vergeet om geld te vragen, weet je wel. Ja, ja. Ik bedoel, het is toch ja. prachtig? Dat is toch wat we allemaal willen? Ja. Nou, nou, dat wat jij zegt, maar ook gewoon het idee dat je door gebruik van een app een soort piraat bent, zeg maar. Ja. He? Zoals vroeger had je de, nou nu nog steeds wel, de radiocent piraten. Maar nee. dan ben je zeg maar een soort taxi piraten. Dan heb je ook geen vergunning. Mm -hmm. Ja. Dan zit je daar gewoon lekker fout te zijn. En, uh, <laughs> zo fout als een nazi? Nou, nah, dat valt dat ook Zou op. bijna Veronica op je taxi willen zetten. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> ja, is, is uh, trouwens Juri en Klaas, zijn jullie er nog? Is, uh... Ja, ik ben er nog. Wat, wat, wat, wat zal ik over ubers zeggen? Ik... Uh... Ik, ik, ik, ik, ik, denk, ik denk gewoon uh, dat Nederland zal nooit een Silicon Valley krijgen. Nederland zal uh, hebben, hebben hier een hele conservatieve politiek. Dat merk je aan, uh, aan, aan, aan heel veel uh, nieuwe ontwikkelingen. Eigenlijk vindt vind, vind, vind, vind, uh, de politiek het maar vervelend dat er dingen veranderen. Dat niet alles het oude blijft. En ja, er wordt gewoon heel veel tegengehouden. En. Ja, Uber is daar natuurlijk een voorbeeld van. Uh, terwijl dat vrije concurrentie... want dat geldt natuurlijk ook voor de bestaande taxichauffeurs. Hè, het, uh, het is natuurlijk ook heel vervelend... dat zij een vergunning hebben moeten betalen. Dus ja, wat, wat dat betreft denk ik ook daar wel enig begrip voor te hebben. Het gaat niet over de mensen, het gaat over de overheid. De overheid die alles uh, wil regisseren en daarin... Uh, ja helemaal doorgeschoten is. Ja, maar eigenlijk de oplossing zou zijn dat de, dat de, de overheid gewoon ja, de, ja die taxichauffeurs die, die er nog zijn, nou ja, hier uh, heb je jouw deel van die vergunning nog terug? oké, okay, we stoppen per uh, 1 januari 2015 stoppen we met die hele vergunningen gedoe. Degene die nog een vergunning had lopen, nou ja, dat trek je even ervan af, hè? Mm -hmm. Hier heb je dat geld weer terug. En oké, okay, we doen het nou op een hele andere manier. We kopen uh, Uber. Ja. <laughs> ja. Met een welgemeende sorry. Ja, precies. Ja. <laughs> weet je, nou, op de lagere school heb ik nog geleerd van de... Ik geloof dat het aflaten heette. Mm -hmm. Dat je gewoon je schuld in de kerk af kon kopen, weet je wel. Uh, uh, nou, dit is gewoon precies hetzelfde. Je koopt gewoon... Een bepaalde schuld af. Nou, sorry dat ik mensen rond wil rijden in mijn vervoermiddel. Ja. Nou ja, ja, maar verder betekent het geen enkele fuck. Het is gewoon... Je kunt het net zo goed laten eigenlijk. Maar van L vier is, uh, ja, is, is het bruggetje wel heel klein naar slavernij. Ja, ik, uh, ik heb hier nog één berichtje liggen. En dat is dan uh, even het uh, laatste berichtje. Uh, het gaat over uh, slavernij. Want er is een uh, professor, nee, niet een professor, hallo, no, no, no, no. Het is een um, studentenleider van de Brown University, ergens in Amerika. En die is tot de conclusie gekomen dat um, er momenteel uh, meer Afro-Amerikanen in de gevangenis zitten voor uh, non agressieve hoe noem dat, uh, slachtofferloze misdaden. En meestal uh, marihuana gebruik. Uh, dan dat er destijds slaven waren in het jaar 1850. En dan hebben we het over Afro-Amerikaanse slaven natuurlijk. Hè? Ja, dus nou um, is tot deze verrassende conclusie gekomen. Daar heb jij, uh, Henk, toevallig een uh, onderbuikgevoel bij? Uh, uh, nou, uh, nou, eigenlijk kan het me niet zo heel veel schelen. Ach, dat zijn toch maar negers. Dat zijn toch maar negers, ja. Dat uh, ten eerste. Ah, nou, negers het, zijn ook mensen... Ja, ah, dat, dat, ja nee, dat zullen ze natuurlijk altijd blijven volhouden. Hoor. Maar, ja. maar uh, nee, weet je, het is natuurlijk wel iets waar ik mij voor kan schamen. Ja, dat dat... Uh, ja, dat, dat, dat uh, ja, plaatsvervangende schaamte heet dat. Toch wel. Dat... Uh, He, dat, dat, dat je gewoon als systeem zo, uh, zo een groep mensen eruit haalt. He, en, het, en het systeem uh, bevestigt zichzelf ook. En uh, echt gewoon idioten van uh, Front Nationaal, of nou ja, dat heb je dan niet in de Verenigde Staten. Nou, maar wij, dat in, gewoon de gehele politiek. Ja, maar wij hebben hier natuurlijk ook gewoon uh, partijen voor mensen die. Uh, nou, die dan nog zeg maar, nog net weten wat een uh, stembouillet is, nou daar hebben we ook een partij uh, voor opgericht mm -hmm. en uh, nou maar die, die kunnen dit dus deze informatie dus niet verwerken, weet je wel? Van uh. wat is de circle of life in deze? En dat uh, nou, die circle is natuurlijk van uh, ja, als er ergens een auto uh, wordt ingebroken en jij staat er als uh, neger uh, naast dan heb je natuurlijk enorme problemen. Ja, ja. ja. ja dat uh, probeer dat maar uit te leggen aan uh, oma Gent. en uh, ja. En het valt nog mee uh, overigens dat ze in uh, gevangenis belanden, want uh, ze willen af en toe ook nog eens doodgeschoten worden, hè? Ja, gewurgd. Ja, gewurgd. Het maakt allemaal niks meer uit tegenwoordig. Het is, uh, ja, ja, want. Uh, uh, ja, het zijn echt speurneuzen, die politieagenten. van nou, nog even een tussendoorberichtje. Er was dus nu ook nog een uh, bericht over een agent die ontslagen was omdat hij te weinig geweld gebruikte. Ja. Ja, dus, uh, als agent moet je ook, hè? Maar ga, ver, ga verder met, uh, met je. Waar je was. Tuurlijk. Ja, ja nee, het, uh, je kunt niet. Uh, je kunt er niet met een vriendelijk woordje afdoen. Nee, met, dat, in dit geval deed die agent dat. Ja, <laughs> uh, je moet echt de uh, fear of god uh, erin uh, in meppen. Uh, ja? Ja. Uh, en vooral, uh, ja, vooral bij de mensen uh, waarbij je het kunt doen. Dus ik zou het niet uh, echt bij een, uh, echt een gewelddadige clan doen. Daar ja. dan heb je een oorlog. Nee, ja. daar, daar zitten ze mee van een hek omheen en dan, dan, dan ja. komen ze verder niet in. Hè? Precies. Dus dat dan, zo, dan. South Compton of zo, weet je ja. wel. Uh, daar houdt verder de Oh ja, zat komt er Hier houdt verder de politie op. En uh, daar regelen de gangs het wel. Ja, <laughs> ja. nou precies. Dus uh, nee, ik zou het gewoon houden bij de mensen die je wel kunt pakken. Dus ja, dus, uh, ja, dus uh, dat als je ze één keer aanraakt. Dat ze gelijk een hartaanval krijgen. Dat soort mensen. Ja. Dat, ja. Uh, die zou ik als eerste eruit pakken. Ja. En, en, dan, ja, en dan heb je dus wel uh, uh, autoriteit. Ik weet niet of je respect krijgt. Maar je hebt wel autoriteit. Ja, respect is het ook niet uh, om te doen bij hun. Nee, Dat willen ze meestal niet. wel eruit meppen, nou, maar... Uh, <laughs> Anders zit je natuurlijk niet de hele dag donuts te vreten. Als je respect wil. zie je er gewoon echt uit als een, uh, als een mens. Niet als een soort uh, wandelende bieton. <laughs> ja... Nee, maar laten we nog eens even teruggaan op, op slavernij. O oh ja, die arme slaven. Al, ja. ja, die arme slaven, ja. Er waren in uh, 1850 waren er maar liefst uh, 872.000 uh, mannen, male, staat er: male African Americans, die, uh, ja, die toch uh, wat minder gelukkig hadden. En die, die leefden als slaven, met name in het zuiden van de Verenigde Staten. Ik moet erbij zeggen, er waren dus, dus Afro-Amerikanen. Die hadden dus nog veel meer slaven van een andere nationaliteit. Die worden meestal niet vermeld. Dan had je ook nog servants, dat waren eigenlijk ook slaven. Uh, die waren meestal blank, maar die werden dan servant genoemd. En die, uh, Het waren dan straatjongeren, die werden van de straat geplukt en... Uh, ...ja, je had geen vaste verblijfplaats. ...nou ja, dan moest je gaan dienen als servant. En als je, je goed genoeg gedroeg... ...dan werd je weer vrij. Uh, wat er ook verder niet vermeld wordt... ...was dat er ook Afro-Amerikanen waren... ...die uh, slaven hielden. Dus niet iedere Afro-Amerikaan... ...was per definitie slaaf. Bedoel, Frederick Douglass was een uh, congressman... ...in de tijd van Lincoln... ...en dat was een Afro-Amerikaan. En die, die zat in het congres... Uh, bijvoorbeeld dan heb je er eentje die, waarvan ik even de naam is ontschoten uh, Elliot Samuel Elliot heet hij geloof ik en die was, uh, Dat was een zwarte slavenhouder en die was uh, behoorlijk zelfs de blanken die hadden zoiets van jongen jij gaat wel heel erg ver uh, hij, hij was een slave breeder dus een slavenbroedmachine uh, zeg maar een slavenfokker. Fokker, ja. F ja, Breeder, ja. Fokker, ja. En een slavenfokker. Dus hij had een... Hij uh, <laughs> fokte slaven. Terwijl hij zelf was als slaaf geboren. De oorspronkelijke naam was April. En hij heeft de, de naam van zijn baas heeft hij overgenomen toen hij uh, vrij werd. En hij is toen... Uh, ja... Slaven gaan fokken. En hij was een van de, groot, een van de grootste uh, financiële financiers, zeg maar, van de... ...van de Confederate Army in de Burgeroorlog. Dus uh, dat, dat is even de andere kant van het verhaal, weet je wel. We, we kennen meestal het verhaal van Noord en Zuid... ...en dan zien we... Hoe heet hij die nou? het die Cassidy. Ja, als grote boeman die met zijn zwepen... ...alles wat zwart is loopt te, te, te slaan. En dat is een beetje het beeld dat we hebben, hè? Van, uh, oh, die blanken waren zo slecht. Het was maar 5% van de gehele zuidelijke bevolking... ...die slaven bezat. 5%. Dat is een behoorlijk klein percentage. Ja, de, de, de meeste mensen in het zuiden die, die zagen slavernij niet zitten. Want ja, als arbeider werd je zelf een beetje uit de markt uh, gehouden. Omdat ja, slaaf is goedkoper. Ja. Dus daar kan je niet op concurreren. Dus er was een hoge werkeloosheid omdat er veel slaven waren. Natuurlijk. Ja. En zoals wij ook denken over hygiëne en openbare orde... Uh -huh. Zo uh, denkt een uh, slavenhouder uh, daar ook over. Hè? Ja, En, uh, en uh, uh -huh. Kijk, je kunt bijvoorbeeld alle slaven uh, vermoorden, of weet ik voor wat, maar dan, uh, ja, dat, dat is economisch, is dat niet verantwoord. Dus dat manier verdenken, die, uh, die, die wordt wel eens vergeten. Uh -huh. dat, uh, dat er altijd wel ruimte is voor een slaaf. Yeah. Om te bewegen, om te leven. Yeah. En uh, ja, stel je eens voor dat je elk jaar een slaaf uh, vermoordt of zo. Ja, weet je. Gezond verstand uh, gaat vanzelf ook zeggen. Van ja, dit kun je niet volhouden. Nee. Op een gegeven moment uh, gaat het mensen toch enorm irriteren. En uh, ja. En, en, en dan moet je maar net zo hopen dat je hè, altijd je wapen bij je hebt. En dat het wapen ook het altijd zal doen. En dat soort dingen. Ja. En uh, ja, je hebt wel echt hele... Nou ja, dat dingen gewoon echt uh, helemaal uh, fout liepen, zeg maar, heb je wel gehad. Hè? Dus uh, ja. uh, een van de technieken was gewoon echt het uh, breken, uh, psychologisch breken uh, van de slaaf. Uh -huh. En dan uh, werd hij gewoon uh, uh, gereept. Ook ja. uh, de mannen. Dus die werden ook verkracht. Ten opzichte van uh, zijn zoon. Uiteindelijk zal uh, gewoon uh, de... Or, uh, de chaos die daarin heerst, die zou toch wel rechtgezet worden. Ja. krijg je fantastische gospel van trouwens, van de, die gedacht. Omdat uh, in die hoop, of ja, gewoon in die uh, misstanden, zeg maar. Mm -hmm. Daar gaat vanzelf een, een, een vonk van hoop. Met z'n allen gaan zingen van Go Down Moses. Yeah. Way down en, to Egypt land, tell yeah. the Pharaoh, let my people go. So it's en uiteindelijk zal de slavenhandelaar meer in wanhoop leven, want mm -hmm. hij moet zeg maar iets beheersen, wat hij toch niet kan beheersen, mm -hmm. dan de slavenbevolking. Ja. Yeah. Dus weet je, uh, die ongelijkheid zitten ze zo wel in. Denk je dat wij als libertariërs iets kunnen leren... van, van deze die ab ab ab abolitionistische beweging van die tijd? Nou, het probleem is natuurlijk... Kijk, toen waren slaven vrij herkenbaar. Ja. Dus als je nu zou zeggen van ik ben een slaaf... dan zeggen ze van ja, jij bent blank. Hoe kan dat nou? Dat, dat, die associatie is heel sterk. Dus als je zei, er waren ook andere slaven. Hè, dat... Uh, Nee, We er waren, waren blanke slaven in die tijd hoor. Dat, daar wordt verder in de geschiedenisboeken weinig over verteld. Ja. Je had eerst immigranten die als slaven uh, ja. werden gehouden. Dus. Hoe kun je bijvoorbeeld in dit land uh, een woord als loonoffer gebruiken zonder te denken aan uh, slavernij? Ja, ja. Hoe is het mogelijk? Ja. Waarom zou je werken zonder loon? Waarom doe je dat? Dan, ja. heb je was, dan leef je waarschijnlijk ergens in angst voor. Of uh, ja, ja. waarschijnlijk ben je ergens voor uh, toegedwongen. Ja. ja. Gelukkig gaat de participatiewet... ...gaat ons allerlei voorbeelden geven... ...van uh, hoe dat <lacht> zich dat gaat uitpakken. En, ja, vertel, vertel. En het trieste is zelfs... ...dat die participatiewet... ...ook nog mensen... Uh, gaat verdwijen, verd uh, verd uh, verdrijven. Die dachten dat ze recht op werk hadden. Mm -hmm. Maar als je iets niet hebt, is het recht op werk. Ja, ja. ja. Dat, uh, dat is wel duidelijk. Ja, pers persoonlijk geloof ik daar ook niet in. Ik bedoel, nee. uh, zelfs als ze uh, recht hebben op lopen, nee. uh, geen recht op werk. Maar ja, ja en, en in de participatiewet, ja, dan, dan krijg je dus ook gewoon gedwongen. Uh, Gedwongen op, uh, opdrachten. En dan mag je nog maar... Dan mag je blij zijn... Als je een keuze hebt. Uh -huh. Daarom zou ik ook mensen ook gewoon... Uh, uh, aanraden... Oriënteer zelf... Naar een leuke plek. Uh -huh. Neem zelf daar, daar de touwtjes in handen. Want uh, als zij het moet voor uh, je moeten verzinnen... Zul je merken dat zij nog minder creativiteit hebben... Dan jezelf uh, zou hebben gehad. Ja. Uh -huh. Ik heb ook maar mijn participatiebaan uh, zelf gecreëerd eigenlijk, mm -hmm. dus. Ja. Maar um, um, het verschil tussen, tussen een slaaf en een vrij persoon, dat is ook een heel klein verschil. Ja, zo'n ja, een ketting zeg maar. En, en, nou, ik zou dus, uh, maar die ketting kan dus ook psychologisch zijn. Ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, te tegenwoordig is het een psychologische uh, keten waar je aan ja. vast zit. Ja. Uh, nou, als je gewoon kijkt naar de afspraken die jij krijgt ten opzichte van je werk. Mm -hmm. En uh, natuurlijk zullen er uh, redenen zijn waarom die afspraken gelden. Mm -hmm. Maar het heeft er altijd mee te maken met je moet de volgende dag weer opstaan en je ja, moet er uh. weer naartoe. Ja? Dus, ja, het hele systeem. Valt in elkaar als jij er niet bent. Dat is gewoon absurd. Als, ja. je, ziek, als je ziek bent, draait de boel ook wel door. Hè? Dus uh -huh. zit je daar met z'n allen gevangen van... Uh, nou ja, we zitten hier ook wel. Nou, maar als je gewoon kijkt naar de energie... Dan, zal iedereen, hè, dan, dan gaat iedereen gewoon minder hard werken. Omdat uh, ja, nou, we zijn er toch wel met z'n allen. En soms krijg je gewoon met minder meer voor elkaar. Dat is de energie. Tegenwoordig is het er zelfs ook nog zo. Dat je uh, zo blij moet zijn met een uh, plek. Die, waarvan je denkt dat je die hebt. Hè, dat je daarvoor gewoon stil bent. En uh, niks meer zegt. En weet ik voor wat. Uiteindelijk zal je dat nog steeds niet redden. Maar, maar, wat, maar wat zei je nou? Zijn je nou eerder dat het verschil tussen een slaaf en een vrij mens heel klein is? Ja. ja, Dat is een wereld van verschil, dat kun je gewoon niet... Ik denk ook dat je dat moeilijk kunt voorstellen, maar het, het verschil ten eerste is het verschil dat jij, als jij een vrij mens bent, dan ben jij volledig in controle over je eigen uh, tijd en middelen. En als jij, uh, zeg maar, uh, ge, gefarmd wordt door de overheid... Dan ben je, dan is eigenlijk alles, alles wat je bent, hè? of je nou productief bent of niet. Zolang maar genoeg mensen productief zijn, ben je alsnog onderpand. Je bent gewoon, je hele tijd is eigenlijk van een ander. Het is onze tijd, zeg maar, vanuit de overheid gedacht. Onze, onze productiviteit, waar wij over bepalen wat ermee gebeurt. Een, een, een vrij mens, dat is iets heel anders. Als jij idealen hebt, dan, en je bent een vrij mens, en je hebt, andere mensen delen die idealen. Als jij, als jij idealen hebt die niemand deelt, dan ben je denk ik, en niemand komt ook maar in de buurt van wat jij bent. Ja, dan ben je als vrij mens niet heel veel beter af. Dan ben je misschien zelfs echter af dan uh, dat iemand jou gewoon als vee uh, laat produceren. Eerst dat jij, wat jij voor staat in je leven, het beeld die jij hebt. Nou, dat dat, dat dat zo afschrikwekkend is dat echt niemand wat met je te maken wil hebben. Nou, dan is als vrij persoon, is je leven niet zo best, denk ik. Maar... Als jij idea idealen hebt die door duizenden, tienduizenden andere mensen gedeeld worden. dus je het fijn vindt dat jouw omgeving fijn is en schoon en veilig. Dan kun je dat heel makkelijk realiseren. Ja, bijvoorbeeld bepaalde mensen in de GroenLinkshoek. Nou, die hebben bepaalde ideeën over hoe je met natuur en dieren en uh, milieu moet omgaan. Als die mensen vrij waren en ze zouden dat echt vinden. Hè, ze zouden echt bereid zijn van als ik mijn, uit, mijn uiting van mijn vrijheid, mijn eigen identiteit, mijn eigen persoon is... Volgens deze manieren leven. Als ze dat zou doen. Zouden ze binnen een paar jaar. Zouden ze dat gewoon kunnen opbouwen. Zelf, zelfs nooit niks. Als ze met niks moeten beginnen. Kunnen ze nog binnen een paar jaar opbouwen. Maar nu zitten ze al decennia lang in de politiek. Nou een her en der zijn. Is een keer een extra boom neergezet. En is een keer een dijk doorgestoken. Maar er is gebeurt helemaal niks. Het verschil tussen in vrijheid leven. En je eigen tijd en ideaal naleven. Of uh, gefarmd worden. Is een wereld van verschil. Je leeft gewoon niet in de. Het is vers het verschil tussen ondercuratelen leven en volwassen worden. Ik, ik, ik ben van mening dat als jij uh, niet kunt beschikken over je, volledig kunt beschikken over je eigen tijd en eigen middelen, dan ben je gewoon niet volwassen. Dan ben je, zijn je eigenlijk gewoon ondercuratele. Als jij als slaaf leeft en jij breekt je niet vrij, je wordt niet individueel vrij, dan ben je gewoon nooit volwassen geworden. Dus heel veel mensen worden nooit volwassen in hun leven. Het goed vrijheid is iets wat bijna door nooit iemand echt wordt bezeten. En dat is, het is een heel groot goed. Het is, uh, kijk, dat leven wat je hebt, daar moet je wat mee van, mee van maken. En ja, als, als je niet eens volwassen kunt worden, ja, wat kun je dan eigenlijk zeggen wat je hebt bereikt? Uh, nou, <coughs> kijk, uiteindelijk uh, zou <coughs> voor iedereen zelf, denk ik, uh, die zou voor zichzelf uh, dat moeten doen. Maar moeten bepalen van welke maatstaven hanteer ik voor vrij en niet-vrij. En dat heeft ermee te maken met... Nee, vrijheid is niet relatief. Ja. Uh, je beschikt over je eigen lijf, over je eigen middelen... of daar beschik jij niet over. Iemand anders beschikt daarover. Uh, ik denk dat vrijheid... Uh, ik weet niet in welke mate jij het wil relativeren... maar vrijheid is vrij absoluut. Hey, ik, ik wil niet zeggen... Ik, ik zeg, uh, je zou kunnen zeggen alles is relatief. Maar vrij, vrijheid is vrij absoluut. Uh, ja, nou, als jij als, als een ander zeggenschap heeft over jou, dan ben je gewoon niet vrij. Nou, ik denk dat heel veel mensen het, uh, het uh, spel van de vrijheid uh, niet eens kennen. Nee, natuurlijk niet. En, uh, vrijheid is vaak iets een, een onder uh, regie van uh, andere leven zoals wij dat nu doen in de westerse maatschappij. Dat is wat veel van mensen verstaan onder vrijheid. Dat is niet ja. vrijheid. En dan ben je niet vrij. En, ja. En al die fabeltjes over, dan ga je lekker daar naartoe, dan ga je lekker dit doen. Dat het, het, het dichtstbijzijnde wat je dan kunt bereiken is, dan ben je de gevluchte slaaf. En ook een gevluchte slaaf is iets heel anders dan een vrij man. Een gevluchte ja. slaaf kan misschien in vrijheid leven, maar hij is niet een vrij man. Hij is alleen iemand die tot na de orde niet onderworpen is aan een ander. En een, een vrij persoon, een vrij mens, dat is iets heel anders. Het is echt een wereld van verschil. Nou, nou, weet je, ik denk uh, van... Uh, het is al uh, heel wat als je in uh, momenten van vrijheid kunt uh, leven. En maar dat is ook meer de... Wat is dan in jouw oog? Wat is, ook, is, is een moment meer van de, vrijheid? Wat is een moment van vrijheid? Nou, dat is ook, heeft ook meer te maken met de boeddhistische kijk erop. En dat heeft er maar mee te maken met dat alles uh, lijden is. Uh, want... Uh, en het lijden heeft te maken met hechting aan dingen. Dus nog, er staat nog los van de uh, vraag van of je eraan onderwerpt of niet. Nee. En, en... Ja, ja, Ik zeg wel eens, als je de weg van ellende begint met verwachtingen. Ja, natuurlijk. Je, zodra je een verwachting hebt, zodra je een bepaald resultaat of zo gaat verwachten, eigenlijk bezit je dan al een bepaalde uitkomst in de toekomst. En zodra je die dan niet krijgt, dan ben je eigenlijk beroofd van iets wat je meent te bezitten. Dus verwachtingen is inderdaad uh, ja, de weg naar ellende. Ja, maar ik maak en, me Ja, op. als jij verwachtingen hebt, ja, dan kun je zeggen van nou goed, mensen met verwachtingen, daar valt bijna de hele mensheid onder, uh, zijn niet vrij. Ja, dan ga je vrijheid relativeren op een ander vlak. Ja, kijk, jij ik heb het niet over verwachting, ik heb het over hechting. Hè? Dus ja, gewoon... ja, dat snap ik wel, maar ik, ik ja. trek dat even naar verwachtingen. Want dat is waar, ja. dat is denk ik heel tastbaar. Ja. Uh, Jij, als er iets gebeurt... en uh, je bent teleurgesteld... omdat het niet ging zoals je verwachtte. Uh, je was gehecht. Je, je bezitte al een bepaalde toestand in de toekomst... die niet waar bleek te zijn... Ja. Bij, bij aankomst. En dan, ja, dan kun je daar, daar onder lijden. Dan kun je niet vrij zijn. Maar dat, dat is wel iets wat degelijk... wat jij zelf, uh, wat jij, dat zijn keuzes... en dat zijn dingen die je bezit. Ik vind dat toch van een hele andere orde. Als zeg maar, iemand anders verwachtingen... of hechtingen voor jou gaat bepalen... en gaat uitspreken... zo van ik verwacht... Uit deze populatie uh, mijn rijkdom te vergaren. Ja, dan ben je niet eens meer uh, baas over je... Ja, dan kun je daar binnen dat speelveld kun je wel eigen verwachtingen gaan uh, uitstippelen. Maar heel veel mogelijkheden worden je, worden je opgelegd. En je bent dan niet vrij. Ik denk, vrijheid is heel absoluut. En dan eigenlijk zou er een ander woord moeten zijn. Hè? Verlichting. Hoe je die vrijheid inleeft. Hoe je leeft met die vrijheid. Of hoe jij onder regie probeert verlichting te bereiken, ja, dat is dus een heel ander verhaal. En dat, dat kan heel goed daarnaast plaatsvinden. Maar ik denk dat vrijheid, in de zin van heb ik een heerser, is vrij absoluut. En ik denk dat dat heel essentieel is. Ik denk dat de mogelijkheid waarin je dingen wel of niet kunt bereiken in je leven... is, zeg maar, persoonlijke vrijheid, is gewoon het grootste goed. Als je dat niet hebt, kun je gewoon heel veel dingen niet doen. Zoveel dingen niet, dat het waarschijnlijk een soort cognitieve dissonantieschil krijgt van dat je jezelf gewoon verblind maakt. De, de hoeveelheid mogelijkheden om jouw leven te uiten... zoals jij dat wilt, daar zo, wordt zoveel van weggenomen... doordat je niet vrij bent. Ja, als je dat zou beseffen, dan zou je heel ongelukkig zijn. Dus dat is, dat is gewoon dissonantie. Je gaat je gewoon daarvan beschermen. Je gaat gewoon het idee opwekken dat het allemaal wel goed is. Dat het, als, je, het, als, het, als je vrij was, dan was het vast minder. Als ik samen met mensen die precies dezelfde waardes hebben als ik... De kans kreeg om mijn eigen stuk in de samenleving op te bouwen. Ja, dan zou het waarschijnlijk nergens op uitdraaien. Het is maar goed dat we die grote gemene delen van ver weg mensen die allemaal heel egoïstisch gewoon voor hunzelf bezig zijn. Dat is maar goed. Want ja, als ik gewoon met mensen met gelijkgestemde zielen mijn leven moest inrichten volgens uh, gedeelde waardes. Ja, nee, dan zou het echt nergens op uitdraaien. Nee, het, het is onzin. Individuele nee, vrijheid? Kijk, nee, het dat is, vind ik niet. Want, Kijk, als je wordt eh, doodgemaakt, leven is het ja. allerbelangrijkste. Als ze je doodmaken, dat is heel zot. Ja. Maar daarnaast, maar als het, het, als het, het, als het, het waardevolste als het, bezit wat je hebt waar. is vrijheid. Ja. Als het absoluut is, dan kun jij dus ook gewoon aspecten noemen van ja. de vrijheid, wat, wat, wat, waaruit die vrijheid dan blijkt. Ga je gang. Hoe bedoel je, waar blijkt die vrijheid uit? Maar, nou... Als het absoluut is, dan is het dus meetbaar, toch? Ja, als ik, uh, als ik vrij ben, dan is alles wat ik doe, is, is, leidt terug naar mij. Ik ben degene die verantwoordelijk is voor mijn daden. Ik ben degene die beschikt over wat er gebeurt met mij, wat ik uit. En als ik een heerser heb, dan is dat niet zo. Kijk, eigenlijk is de rechtspraak heel raar. Zij bepalen voor heel veel dingen... In mijn leven, maar ze schuiven de straf eigenlijk op mij af. Dat is eigenlijk heel raar. Want ik bepaal heel veel dingen niet in de maatschappij. En dan bots ik tegen dingen die, die zij hebben bedacht op. En dan word ik gestraft. Maar ik heb helemaal geen zeggenschap. Ik, ik vind eigenlijk dat iedereen in een soort staat. Als jij, als jij een heerser hebt, dan kun je eigenlijk zeggen. Ik verkeer in een staat van curatele. Ik ben niet aansprakelijk. En vrijheid, dat, dat zou je herkennen aan het feit dat jij volledig verantwoordelijk bent voor je eigen bestaan. Nou, en als jij een heerser hebt, een eigenaar, dan ben je dat niet. Dan ben jij niet volledig aansprakelijk voor je eigen bestaan. Daar, dat is waar dat uit blijkt. Jij bent niet volledig aansprakelijk voor je eigen bestaan. Jij bent niet geheel verantwoordelijk voor je eigen bestaan. Als jij vrij zou zijn, zou je dat wel zijn. Als jij een vrij mens bent, en jij, dan zou jij volledig zeggenschap hebben over alles wat jij bent, alles wat je uitstraat, alles wat je doet. En dat ben je nu niet. Ik, uh, ik kies mijn woorden altijd goed. Zo. Ja. Jij dus... kan woorden kiezen waarvoor je wordt opgepakt, jij kan woorden kiezen waarvoor je straf krijgt. Ja. Nou, en dan kun je die niet kiezen, maar zeg maar: uh, vrijheid betekent niet dat jij iets kunt doen of laten waardoor je uh, dichter bij je gewenste resultaat komt, dat is niet vrijheid. Vrijheid is niet van, van, van ja, maar als ik ik, dit ik, zeg, dan... Nee, nou, ik denk ook helemaal niet in het resultaat. Want ik denk meer dat vrijheid een reis is. Mm -hmm. Een reis waarbij ik ook elke keer weer meer uh, ontdek. Nee, van, dat is verlichting. Ik denk dat jij verlichting hebt. Jij, persoonlijke ontwikkeling. Dat is wat ja. jij uh, onder de stempel vrijheid probeert te krijgen. Ja, want nou, zelfs, dan, moet je, dan moet je het woord vrijheid gewoon niet voor gebruiken. Het woord nee, want zelfs als vrij... zou, zou ik opgepakt worden, zeg maar. Ja. Ja, dan zou ik... Misschien als een Nelson Mandela, zeg maar, iets ervaren. Ja, je ervaart iets. Dus jij zegt van, ik, ik, ik ben een individu, dus ongeacht de omstandigheden. Ja. Ongeacht waar ik aan word onderworpen. Uh, de beleving is van mij. Ja. ja dat is, nee, dat is niet vrijheid. Ik snap wat je bedoelt, ja. denk ik. En dat ben ik met je eens. Ik vind uh, persoonlijke, de persoonlijke zoektocht door het leven, vind ik... Heel belangrijk en een heel duidelijk aspect wat voor mij naast vrijheid bestaat. Ja. Vrijheid verrijkt mijn mogelijkheden om volwassen te worden. Hey, ik ben nu bijna 40 jaar. Maar ik vind uh, als jij als individu echt volwassen wilt worden. Dan zul je ook individueel vrij moeten zijn. Dan zal al jouw hele essentie van jou zijn. Moet je eigen bezit worden. En zolang dat niet is. Uh, ik, ik, ik stel, ik sta onder curatelen. Dat zou ook mijn verdediging zijn. Als ik iets geks doe, denk ik nou, Ja, maar ik zou onder curatelen. Ik ben on ontoerekeningsvatbaar, ben ik. Ik wil niet ontoerekeningsvatbaar zijn. Ik wil vrij zijn en verantwoordelijk zijn voor alles wat ik ben. En daarom ben ik waarschijnlijk ook recalcitrant. Ja, ja. Omdat ik word, ge ik word onder curatelen gezet. daar ja, nee, ben ik niet mee eens. Dus ben ik recalcitrant. Het, re het recalcitranten, dat vind ik ook een onvrijheid, zeg maar. Ja, precies. Ik ben niet, niet een teken van onvrijheid. Van, oh, zie hem recalcitrant zijn. Oh, nou moet ik wel even, uh, even aanpassen. Want yeah, dit is wel een teken dat ik uh, iemand uh, uh, onrecht aan doe. Yeah? Nee. Waarschijnlijk. Uh, yes, uh, in een bepaalde situatie kan ik ook gewoon uh, ontzettend irriteren aan recalcitrante mensen. Mm -hmm waaronder ik zelf, ja. dat, dat ik denk van, jongen, doe eens wat makkelijker, weet je? Ja. Maar dat, dat is een leerproces. En dat, dan, dan nee, en dat ga je langs de puberteit, langs de uh, adolescentiefase, langs uh, alle verwachtingen van je peergroep heen, dichter bij jezelf, maar ja, ook niet. Een, een weg naar volwassenheid. En mijn stelling ja. is... Als jij volwassen wilt worden, moet je persoonlijk vrij zijn. Als jij in je leven ja. niet over vrij bent, niet een, een, een vrij individu wordt, word je niet volwassen. Dat is mijn stelling. Dus ja. wij met z'n allen worden, kunnen niet echt volwassen worden, omdat wij niet echt zeggenschap kunnen krijgen over alles wat wij zijn. Ja, nou, weet je, en, en, en Daardoor meest... zal onze tocht worden eigenlijk beroofd. En, en van een ik soort kan mij altijd ik verlichting kan mij altijd die wij proberen te bereiken. Ik kan me altijd verwonderen over mensen die zo heel hard roepen dat ze vrij zijn, weet je wel? Ja. ja ik ben vrij. Ik verwonder me ook over uh, dat jij net probeert te zeggen dat er heel weinig verschil is tussen vrij en niet vrij. Ja, maar dat komt bij mij ongeveer in dezelfde categorie van waarom vertellen mensen mij dat er een homopad uh, in het bos is? Ja. Ja, dat, wat heb ik aan die informatie? Dat iemand vrij is. <lacht> ja. Wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat zegt mij dat? Ik bedoel, ik vergun ik iedereen zijn vrijheid hoor, daar niet van. Maar oh ja. val mij er niet mee lastig? <laughs> ja. Toch? Nou, nee, nee ik maak nu een grapje. Maar waar, waar ik me wel kan over verbazen is, het is een bepaalde geluid, een bepaalde taal. Van, ik maak zelf uit wat ik zelf uh, wil. En ja. dat, blijkt, dat blijkt dan in de praktijk. Nee, maar dat is niet zo. We, dat bepalen niet dat we zelf willen. Nee, wij, willen wij willen ja. eigenaar worden van ons eigen zijn. Ja. En uh, niet omdat wij vuile egoïsten zijn, juist niet. Ik, uh, juist omdat je dan echt expressie kunt geven aan wie jij bent. Dat kan nu niet. Ik, ik kan nu heel weinig dingen doen die, uh, die echt sterke uitdrukking geven aan mijn individu. En uh, ja, daardoor ben ik... Uh, dat, dat is iets waarvan ik niet beroofd wil worden. En dat, uh, ook, en dat kan heel... Uh, die, die, die sociale, so, mensen met, met een beetje sociaal. Die zijn juist bang dat het heel asociaal wordt. Nee, juist niet. Mensen kunnen heel sociaal zijn. De, de, de manier waarop jij... Uh, zeg maar Baat hebt bij het welzijn van een ander... Dat is heel sterk. En het zou heel mooi zijn... Als wij de kans kregen om volwassen mensen te worden... Beschikkend over ons eigen leven... En dan te uiten. Ik, ik heb zoiets van... laat het niet verborgen zijn onder allemaal corrupte lagen... waarin we toch niet de sociale dingen bereiken die we willen. Nee, ja. maak alle mensen vrij. Maak iedereen eigenaar van zijn eigen leven. Ja. En uh, flush out de psychopaths. Uh, laat ze eruit vliegen. Laat ze, maar, uh, laat ze zich uh, of aanpassen... of naar buiten treden voor wie ze echt zijn. En laat de andere mensen gewoon volgens hun ideale leven. En zich niet laten uitbuiten uh, door anderen... Ja, ik zou het heel verhelderend vinden. Ik zou heel graag. Ik, ik, ik, als ik mensen van uh, GroenLinks spreek of uh, SP, daar zitten soms mensen tussen, denk nou ja, wij zouden best wel samen kunnen leven. Het is echt niet zo dat ik... Uh, niet alle libertariërs haten hun medemensen. Zelfs niet de medemensen die nu uh, menen PVDA of SP of uh, GroenLinks om te stemmen. Maar ze hebben. Ja, er zit toch wel een klein, klein dingetje ja. aan, Klaas. Ik bedoel, uh, in een libertarische samenleving. ...wordt toch wel verwacht van die GroenLinks-lui... ...dat ze die windmolen toch in hun eigen achtertuin gaan zetten... ...van hun eigen kosten. Ik weet niet of je weet hoe het is om naast een windmolen te leven... ...maar die wil je niet als buurman verschijn, nemen hoor. Er zijn maar heel weinig mensen die goed kunnen rekenen. Maar zodra het je eigen ja, ja. geld... ...ik denk als het, zolang het je eigen geld is... ...dat is de sterkste stimulans om goed te leren rekenen. Het aantal mensen in Nederland dat ja, goed ja. kan rekenen is bijzonder klein. Ik heb wel eens van die tests gedaan... ...ik ben echt niet op alle vlakken de slimste... Ik heb wel eens van die testen met rekenen en uh, logisch denken gedaan. Nou, als je dan ziet met welke score je binnen de beste 20% komt. nou Dan denk ik, dan is het schrikbarend gesteld met rekenkunst en logisch denken in Nederland. Het is echt abominabel. Maar de beste stimulans om ja, dat wat ja, ja. te ontpoppen is toch gewoon eigen verantwoordelijkheid. Ik denk als jij uh, als samenleving het uh, niet meer lekker kunt afschuiven op anderen. Niet meer uh, zeg maar in de doofpot en in de... Het is een beetje hand in onschuld wassen. Zo van, ah, ik, heb toch, ik heb toch goed gestemd. Het zou toch voor goed geregeld Nee, als je er zelf verantwoordelijk voor wordt... dan, komen, dan krijg je zeg maar de grootste overeenstemming met idealen en werkelijk bereikbare uh, doelen. Ah, en dan, en dan, dan zijn er ja, uh, best wel veel mensen die nu niet kunnen rekenen... nu om verkeerde redenen of misleid uh, in de sociale hoek zitten... met wie je toch prima buurman kunt zijn. En er zullen ook een ja, paar... Uh, ja, libertariërs tussen zitten die, uh, bereiken, die blijken echt uh, hele solistische brutalisten te zijn. En dan denk je, nou, misschien uh, zijn dat mensen met wie ik toch niet uh, in vrijheid samen wil leven. Dus, uh, en het, maar dat kan alleen maar blijken. Zodra dingen op vrijwilligheid gebaseerd worden, dan, kun, dan zullen dat soort dingen blijken. Zolang het niet vrijwillig is, kom je er toch niet echt achter. Dan is alles, hè, dat zeggen wel meer mensen, de, de prijs van iets kun je pas ontdekken op het moment dat het de handel vrijwillig is. De, de, de, de, de waarde van je medemens kun je pas ontdekken als je relatie met die medemens vrijwillig is. En uh, verkijk je niet, relaties met medemens op dit moment zijn ver van vrijwillig. Uh, uh, natuurlijk is het mooi dat wij via internet uh, we kunnen groepjes kunnen hebben. En, uh, er zit uh, veel vrijwilligheid denk ik in het ons samen zijn hier. Maar op dit moment, hè, er is nog hmm. een heel grote stap tussen hoe mensen nu uh, samen zijn en samen verantwoordelijkheden delen. En echte vrijwilligheid. En ik denk dat die echte vrijwilligheid die gaat gewoon blootleggen ja, ja. wie je bent. En dat, daar zou het blijken van ben ik een persoon uh, die met jou samenleven, En ben jij een persoon met wie ik wil samenleven. En ik denk dat dat heel verhelderend is en ook heel verrijkend. Ja, want misschien is het wel een, een hele waardevolle ontdekking om te merken. Van, hé, dit zijn eigenlijk personen met wie ik mijn leven wil delen. Met deze mensen gaat het leven heel vanzelfsprekend. Nou, en dat is een soort uh, verlichting die je eigenlijk mensen niet mag beroven. En dat is een soort verlichting die ons nu... Uh, hè, want ik, ik, mijn stelling is, zolang we niet vrij zijn om te beschikken over onze tijd, zijn we gewoon, kunnen we niet volwassen worden. Wij zijn gewoon niet volwassen. Kan je daar wat mee met die stelling? Ja, nee, ik ben er sowieso mee eens. Dat, is inderdaad, ja. dat denk ik er ook wel over. Maar ja, uh, ik denk ook dat uh, het probleem is, dat, dat heel veel mensen die geloven nog in dat hele, de hele constructie waarin alles wordt opgehangen, hè? En die is ook fout. Onze ja, ja, ja, democratie ja, ja. bedoel ik daarmee? Nou, je ziet onder mensen die uh, zeg maar um, ja, die, over, uh, die natuurlijk over de eigenschap bezitten om uh, logisch te kunnen nadenken of goed te kunnen rekenen. Dan zie je ook een uh, relatief hoge deelname in libertarische denkwijzes. Ja, dus, uh, het, ja, uh, dus mensen die goed kunnen rekenen en goed kunnen nadenken, zijn oververtegenwoordigd in libertarische wereld. Nou, en uh, ja. dat is niet raar. Ja. En, maar dat komt gewoon, heel veel, het, zeg maar, het gemiddelde niveau van rekenen, en logisch nadenken, vooral als je er goed in bent. En, maar als jij, ja. zodra je vrij bent, en dan, dus je zelf verantwoordelijk wordt voor je eigen logische denkfouten en uh, rekenfouten, dan leer je heel snel. Ik denk dat daar de marsje tussen waar nu, wat mensen nu aan logisch denkvermogen en rekenvermogen aan, de, aan te werk stellen om na te denken over de wereld. Uh, in verhouding tot wat ze, waar ze toe in staat zijn als het uh, hun eigen leven en eigen portemonnee is, is gigantisch. Daar is zoveel winst te behalen. En dat is een deel van die winst, die ga je alleen bereiken door uh, eigenaar te worden van je eigen leven. Dat is een soort uh, volwassenwording, ja, ja. Die, uh, ja, die je eigenlijk iedereen moet gunnen. <laughs> we we ja. doen het om je. We doen het voor jou. Ja. Wij zijn libertariër voor jouw persoonlijke ontwikkeling. Een vrije samenleving is goed ja. voor jouw persoonlijke reis door dit leven. Want zonder mm -hmm. vrij te zijn kun je eigenlijk niet volwassen worden. <laughs> binnen de, de libertarische wereld zitten heel veel ICT'ers. Dat verbaast mij niks. Nee, ik denk dat het ook een beetje te maken heeft, dat schoot me even te binnen, van dat uh, wij ICT, tenminste de ICT'ers, die hebben die, die omschakeling gehad van, van een werkomgeving. Dat je van, in één keer van... ...Windows overging naar Linux. Dus ging in één keer van een... ...ja, toch wel een systeem... ...wat niet helemaal klopte... ...over naar een systeem wat veel logischer was. En ja, jij ja, kon in één keer die, die switch maken. En toen dan, dan dacht je... ...daarom denk ik ook van dat veel ICT'ers... ...ook wel begrijpen van... ...die zien de wereld als een... een, een ...operating system. En die denken, ja, we zitten <lacht> nou in Windows. En, uh, het is ja, totaal ja, ja. belachelijk hier eigenlijk. Het klopt niet en... De broncode is ook niet helemaal nee. openbaar. <laughs> weet je wel. Waarom gaan we niet open source? Ja, weet je wel? misschien. Ik, weet, ik, heb het nooit, ik heb het nooit zo bekeken. Ja. Maar... Nou, maar ik denk dat dat is on onderbewust, denk ik hoor. Nou, da daarom, daarom, da daarom zijn veel ICT'ers toch wel geneigd naar libertarisme. Waarom gebruiken we oplossingen? Hè? We, wat, nu, wat ons als oplossing verkocht wordt, zijn uh, symptoomversterkende maatregelen. En dat is gewoon... Ja, zo stom. Ja, als je, ja, ja. Nou, dat is het probleem. Maar ja, als je echt logisch nadenkt, dan kom je al heel snel tot die situatie van ja, dit klopt niet. Ja, ik, ik weet niet, zo, zo werkt dat voor mij. Maar ik weet het niet. Uh, ik weet niet, uh, ieder individueel zijn van elke ICT'er weet ik niet zijn tocht naar de naar die verlichting. Maar, nee, uh, maar dat is ja. een Ron Paul filmpje zagen, weet je wel. Maar, nee, ja. maar ik denk, dit gaat meer om onderbewust iets, hè. Uh, voor uh, iemand, ja. iemand die uh, alleen maar Windows gewend is, gewoon maar de, zeg maar de gewone huistuin en keuken uh, gebruiken van een computer. Ja. Of laten we zo gewoon zeggen de gewone Jan met de pet, waarvan sommigen niet eens ooit een computer hebben aangeraakt. Is dat hele idee van de hele wereld, de hele samenleving veranderen, of het hele systeem waarin de samenleving hangt veranderen. Nee, dat kan ja, je dat niet maken. Dat, dat gaat bij hun niet in. Terwijl van de ICT'ers zoiets van... Ja, ja. Dat, dat vind ik ook niet zo'n rare gedachte hoor. Ik vind het ja. idee dat jij... Uh, hè, dat, uh, ik, ik denk ook niet dat de libertarische... De libertariën moet ook niet uitstralen van... Wij uh, schoppen jou uh, uh, een ongereguleerde chaos in. Ja, dat dus, dat nee, is nee, denk nee, ik de ik laatste... Uitstraling die je. Ja. Nee, ja, maar kijk voor, af, voor een, wat ik wil zeggen, de vergelijking. Van een ICT'er zoiets. Van oké, okay, dan gaat de andere C erom in dat clubje. Ja. En <laughs> ja. dan, ja, dan deleten we. Dan, ja, oké, okay, het is eerst even, ja. hoe heet dat? Is? De hele C-schijf uh, wissen ja. En dan. Hoppa. Ja, ik, ik denk, uh, ik denk uh, inderdaad, de. Het abstractie. Ja, of ik doe do, do, do Linux op de D schrijf. Ja, ja, ja. ja. <laughs> daarnaast. Uh, Met abstractieniveau om, ja? om je zeg maar te kunnen ontkoppelen aan het feit. Uh, om zeg maar te kunnen ingaan leven in. Uh, de, de, de, de kracht van zelfregulering. Als we het omgooien. Uh, ja, mensen gaan het heel. gewoon weer over tot orde van de dag. En uh, die manier, hè, dat, uh, dat, dat is best wel lastig. Uh. Bijvoorbeeld vrije handel. Ja, dat, uh, dat bijvoorbeeld open grenzen qua handel, dat dat uiteindelijk alleen maar goed is uh, voor jouw cons consumptiekracht en zelfs ja. voor de werkgelegenheid in je eigen land. Dat is, uh, ja, om daar op die manier over na te kunnen denken, dat is best wel een uitdaging. Ja, uh, en het is uh, heel, uh, heel veel mensen, bijvoorbeeld heel simpel van, uh, ja maar als we, uh, als we van belastinggeld een baan creëren, dan hebben we een extra baan. En dan die, die stap maken van ja, maar we zijn ook een paar banen kwijtgeraakt door deze last op de economie. Ja, dat is al heel lastig veel voor mensen. En ja, ja. dat in te zien. En ik denk dat dat een, um, als je in vrijheid leeft, als je de weg naar volwassenheid gaat betreden, dan is dat iets wat, wat makkelijker voor je gaat leven. Omdat het dan helemaal aan, aan jouzelf zelf is om daar uit te komen. Ja. ja, ik denk aan de andere kant ook nog even, even over de reden van waarom zoveel ICT'ers uh, libertarisch zijn. Ik denk ook omdat ICT'ers moeten met hele complexe uh, materie omgaan ook, hè? Ja. Dus ja, dat, dat is een vak. Ja, ik weet het niet. Ja, het, het verbaast me niks. Ik denk dat het meer uh, te maken heeft met gewoon dat uh, onder ICT'ers... Uh, de, de hoeveelheid mensen die uh, sterke ontwikkeld rekenen en logisch denkvermogen hebben, relatief groot is. Ja, uh, Ik denk dat dat gewoon samenhangt. Ik denk gewoon dat mensen die beschikken over het vermogen om uh, abstract logisch te kunnen nadenken en te kunnen rekenen. Dat daar, uh, ongeacht wat hun vakgebied is of ongeacht wat ze verder in de maatschappij doen, dat daar gewoon veel libertariërs onder zullen schaal gaan. <laughs> ja, uh, uh, ja. Of, uh, Henk, heb jij hier nog iets uh, bij trouwens? Uh, nee. Oké. Okay. Ja, nou, dus kun, kun je nog door willen lullen? Ik moet onwijs naar de wc, dus je we mij voor pauze zetten of we kunnen nog doorlullen. <arr> nou, ik wou toch wel... Oh, weer uh, Johan. Wou... Oh, oh Jurien, oh, yep. Jørin, Jurien, jij bent er ook nog. Wil jij er nog wat over zeggen? Nee, ik ben bijna in slaap gevallen. Uh, uh, we zitten op 2 nee, uur en vond... 25 minuten. Ja... Yeah, uh, Geef hem zo plaat, hoor. Ja, we hebben eigenlijk ook andere, alle onderwerpen gehad. Ja. Ik weet niet of we nog wilde doorbomen over eigenlijk waar het hele artikel eigenlijk over ging. Ja. <laughs> Want we hebben het nog niet gehad over de, de reden waarom al die Afro-Amerikanen in de bak zitten. Maar ja, goed, daar dat, dat, is onze mening al duidelijk over. Dat, ja, wel, nou, ja, ik heb toch gezegd dat het gewoon uit het systeem uh, is. Ja, dus. uh, uh, yeah. We zullen we anders gewoon een eindje eraan brouwen? Ik zal het gewoon doen. Ja, ja, <laughs> Laten we uh, doen, ja. Ja, zullen we, we hebben democratisch besloten. Ik weet niet of Klaas ook nog een duit in het zakje wil doen. Nee, nee, was goed. Ik je eigenlijk moet een Afro-Amerikaan uh... uitnodigen, want daar is het andere tijdzone Dus daar is het nog wat uh, vroeger dan hier. Ja, ja, ja. dat kan, dat kan. Ja, ja, uh, ja. ja ik, heb, uh, ik was een beetje uh, bezet eerder op de avond. Dus ik kon niet uh, alle stukjes van het programma meedoen. Maar ik denk van, nou, ik... Uh, ik, gooi, ik zet nog even mijn beste bandje voor, zo na middernacht. Ja, het is gelukt, hoor. Oh, ja, ja, ja, nou ja. Nou, ik, vond het, ik vind het verhaal gewoon een beetje filosofisch over de vrijheid. Ik vind het wel boeiend, eerlijk gezegd. Het is, ja, ja. Uh, ja, ik, ik, ik vind dat uh, dat fascineert me er wel. Ik, ik zou het ook wel spannend vinden als het sterven dat het in mijn leven zou lukken om uh, echt uh, in vrijheid te leven. Dat, ik zou het best wel uh, avontuur vinden, iets wat ik met mijn leven wil doen ook. Maar ja. ik, ik ben ook niet van mening dat het iets... Ik, ik, ik ben niet zo van die gedachte van... Nou, we moeten iedereen erin schoppen. Zo van, uh, yeah. nee, nee, nee, we moeten zorgen precies. dat die aan de macht komen. En dan uh, ook iedereen die niet wil. Uh, dat noem ik altijd konijnenverhaal. Heb ik al verteld? Ik... Ja, maar het is, is vast wel een ondernemer die wil daarin voorzien. Dus die wil dus... Als mensen nog verlangen naar de oude overheid... Dat is er een ondernemer die zegt van nou, dat kan ik aan jou aanbieden. Ja. Dan krijg je nog dat grijze toestel met die draaischijf, je het gratis bij. <laughs> ja. Ja, heel veel centrales kunnen niet meer. Dat was nog met pulsen. Tegenwoordig zijn heel veel centrales zijn na uh, enkel toon. Okay, uh, dat is een hele andere techniek. Maar goed, toen ik, toen ik, ja. uh, toen ik jong was, hadden wij Konijnen thuis. Mm -hmm. En um, ja, die, uh, in de wind, die hadden we in de tuin. En in de winter hadden we ze in huis. Toen zaten ze in een hokje in de keuken, maar, ja, maar daar zaten we zelf vaak ook niet. Dus dan zaten die beesten zaten gewoon dag in dag uit. Alleen in een hokje in de keuken. En dan kregen ze wat voer en een schoon bakje. En uh, nou, op een gegeven moment is ook uh, was een van de konijnen was overleden. Toen, dachten we, toen kwamen we een beetje tot inkeer. Dat is eigenlijk niet een goed leven voor die beesten. Ja, dat ze mm -hmm. dat ja, ik weet niet. Die konijnen hadden gewoon te eten, waar blij. Dus wat we deden, is we deden kotjes open. Ja, dus, dus ze konden eruit en. Uh, Eén nou, konijn hupte lekker naar de woonkamer, ging daar lekker rondjesen. Uh, ontdekte dat we daar ook de koekjes aten, dus die was zo gelukkig als hij me zijn kon. Goed, goed, goed. En, <laughs> en, uh, maar dat andere konijn, er waren er nog twee over, er twee konijnen. Dat, dat, dat ene konijn dat is, die heeft de kamer ontdekt, dus is er nooit meer teruggegaan. Die hebben we nooit meer in de keuken gezien, hebben we ook nooit meer dat terug in zijn hok gezet. Vanaf dat moment gewoon, nou, leef maar lekker in de kamer dan. En hij deed ook netjes de keutels in één hoekje. Daar hadden we zeil, dus dat zogen lekker elke dag op. En uh, dat ging prima. Dat andere konijn ik koop op een gegeven moment weer terug in zijn hok. Nou, dat wou hij blijven van die best. Ik ja. wil in mijn hok. Nou, zo denk ik ook over mijn libertarische toekomst. Wat ik wil, is dat het hokje open gaat, De kooi moet open. En dan ga ik eruit. En als iemand anders in zijn kooi wil blijven zitten of weer terug wil kruipen, dan heb ik daar geen probleem mee. Dus het, het maakt me niet uit. Ik heb helemaal geen baat bij om andere mensen hun, uh, uh, hun keten ja, af te halen. Het gaat niet helemaal op nee. hoor, Klaas. Ik bedoel, maar niet vergeten dat de overheid is zo'n is, is eigenaar. Die gaat dat uh, konijn wat uit het hokken Ze gaan. Die gaat dat achtervolgen. Net zoals nee, die, nee, die nee, weer nee, in nee, hokken. Nee, dat is wat ik probeer uit te leggen met uh, het verschil tussen ontsnapt slaaf en een ja. vrijgevaart schaaf. Het karakter van dus, de overheid is niet zo hoor. Nee, dat snap ik ook wel. Ik ga, ja. daar, mijn idee is niet dat het via de overheid gaan uh, doen. Maar wat we nu uitstralen als libertariërs... Sommigen stralen uit van... We trappen iedereen de vrijheid in. Ja, ja, ja, ja. Nee, dat boeit mij niet. Als iemand zijn hok waardeert... Zijn kooi... Prima, laat, laat iedereen de kooi hebben die hij wil. Mm -hmm. Maar... Uh, het, het, mijn probleem is ook niet dat uh, anderen in een kooi leven. Mijn probleem is dat zij menen... Mij uh, ook in een kooi te mogen stoppen. Ja, uh. Via hun stemmen bijvoorbeeld. En daar wil ik vanaf. En ja... ja Goed, het, het, laat zo zeggen, gewoon meer. Niet, ik denk gewoon de kooi moet gewoon open. Mens, de vrijheid moet bestaan uit van. Uh, roep ik heersers over mezelf af? Kruip ik weer terug in de kooi? Of blijf ik gewoon buiten de kooi? Ja, ja dat is denk ik uh, waar het over gaat. De kooi moet gewoon open. En uh, ja, er zullen ja. genoeg mensen zijn die zeggen: van nee, ik, ik, ik, ik, ik blijf in de kooi. Maar dan krijg je de marktwerking die we moeten hebben krijgen we de marktwerking dat mensen die menen uh, het beter te weten, zoals wij, die gaan dat dan bewijzen. He, dus wij gaan anders, wij gaan die vrijheid invullen, wij gaan onze eigen ontwikkeling, uh, uh, ons eigen leven gaan we vormgeven. Nou en dan uh, moeten we maar blijken, uh, misschien gaat het ons wel heel slecht af, wie weet. Maar laat alsjeblieft, uh, die, dat is de marktwerking die ik wil zien. Geef ons de kans om dat aan te halen. En misschien zijn we wel zo succesvol dat mensen zeggen van. Oh, dat wil ik ook. Dat lijkt me. Dat is mijn ideaal eh, qua libertarisme. Dat, uh, dat mensen die dat willen. Ja. De mogelijkheid krijgen om het te leven. En dat anderen dan zeggen van. Nou ik ben blij dat ik niet met hun heb meegedaan. Of dat ze zeggen van. Ik wil dat ook. Dat is het allermooiste. En beide uitkomsten vind ik even geweldig. Die zegt van. Oh, ik ben blij uh. dat ik niet met jullie meedoe. Geweldig. Nou, ik, ik, denk dat, ik, ik denk dat je echt in zo'n periode ook echt mensen gaat hebben die dan nog in dat ja. kooitje zitten. En die elkaar ook wijs maken van moet je die libertariërs zien naar buiten ja, het kooitje. Of gaan ze zeggen, dat, dat ze zo kunnen leven. Die gaan dan ik, ook denken van uh, ja, we moeten zorgen dat die mensen weer in het kooitje komen. Dat, dat, dat, dat, dat's, dat, daar, daar maak ik het met meeste zorgen over. Dat mensen die in het kooitje terugkruipen, ja, dan in het idee blijven leven dat ze andere mensen weer ook in het kooitje moeten hebben. <laughs> Dat tijd ja, voor een biertje. Nee, maar, oh, we zijn ik, vind het, ik vind het dit het leukste het stuk. Met, uh, Niet alleen omdat ik de hele tijd aan het woord ben, hoor. maar ik vond het onderdeel. Oké, okay, nou ook ja, blijf. Ik, ik moet wel steunen. onwijs naar uit de naar het buik huilen. Ja. Uh, Henk, wil jij ja, de slaven? Of Henk, slaaftaal. Nee. Jij ja, wel af? Nou, dan sorry. Ja, denk, nee, af, natuurlijk. We af, uh, volgende, keer we volgende keer beter. Volgende keer beter. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Ja. Goed, jongens. Ik uh, Dankjewel allemaal dat jullie tot uh, zover hebben uitgehouden. Ik denk dat dat tot op dit moment alleen nog Thomas Wenzel uh, luistert. Oh, ja, hij houdt het, u... het wel vol. Hij heeft, heeft geen berichtje nee, gepoost. Nee. Kan je ook zien van al die luisteraars hoeveel mensen daadwerkelijk het eind halen van zo'n uitzending? Nee, alleen een gemiddelde. Oh, ja, ja, ja. Inderdaad in, in, blijkt dat, uh, dat het niet... Maar ja, het kan zijn dat er... Uh, 10 mensen helemaal hebben geluisterd... ...en eentje na het begin al dacht van... Uh, ...dit is o, is weer met Johan. Klik. Ja, <laughs> ja zo is het. Uh, <laughs> staat het gemiddelde nu op? Oh, dat weet ik niet uit mijn hoofd. Uh, dat weet maar niet mijn ongeveer hoofd. bij benadering... ...het komt ook niet heel precies. Oh, dat weet ik ook niet. Ja, dat weet ik ook niet. Ja, maar Johan, dus, uh, wil ik wil zeggen... ...voordat je gaat zeiken... Uh, ...ik ben wel blij dat je die radio toch doet... Ja, dat, vind ik ja. Toch, dat is wel een van de dingen die me toch een beetje bij het libertarisme betrokken laat. Ja, anders was je socialist Ja, gaan. nou zeker weten. <laughs> nee, nee, nee, maar dat vind ik mooi. Nee, dat is, uh, het is mooi dat iemand daar gewoon wat uh, invulling aan geeft. En ik vind het, ook wel, ja, ja, ja. vind het ook wel boeiend dat dat ja. uh, gebeurt. En iedereen moet... nou, ik, denk, ik denk ook als wij iets uh, willen bereiken, uh, als wij de vrijheid in nu willen... Zeg maar, in ons leven willen ervaren. Dan moeten we daar gewoon actiever worden. Ja. Zo hebben de socialisten ook hun gevangenis gecreëerd. Ja. Door heel actief te gaan. <laughs> Vakbonden, zeg maar. En hoe gaat het trouwens met uh, jullie uh, campagne? Oeh, dat, is, ik, dat, dat Ik was eigenlijk de enige. Oh, oh. En Jeroen van Dril waren de enige die heel uh, actief ja. waren. Dus, uh, ja. Nee, maar dat uh, is al heel wat. Je moet dat niet onderschatten. Ja, Een paar ja. mensen die wat doen, dat is... Dat is waar het nu uit bestaat. En ik weet niet of dat ooit gaat veranderen. Ik zeg nu alsof dat uh, gaat veranderen. Dat weet ik natuurlijk niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Maar ja. Uh, ja, ik vind het toch wel leuk dat jullie daarmee bezig zijn. Dat er meer onder de ADHD'ers kijk ja, nee, ik, ik, ik, Als je nu tegenwoordig... Als ik, ik ben elke dag wel een beetje op straat te vinden om uh, met de baby te wandelen. Maar als ik kijk naar mensen die echt op straat uh, bezig zijn met iets... Dat, uh, nou, dat valt 99, nou nee, laat ik het meteen maar opdelen. Dat valt 80% onder mensen die. Uh, proberen je een krantabonnement. of een nieuwe energieleverancier te verkopen. Die krijgen er betaald. Ja, en dan is er nog 19% uh, van de gevallen van het totaal. bestaat uit mensen die. Uh, ja, is iets voor, voor een kankerfonds. vrijwillig, zeg maar. Nee, dat is ook niet altijd vrijwillig. Kanker. Dat zijn ook bureaus die. Ja, ja klopt. Ja, het is een bureau van inderdaad ooit. Ja. Ja, die ook iets van je moeten in ieder geval. En, maar die ook, ja, daar betaalt vrij. En ja, misschien 1% van het geheel van alle gevallen. Nou, ik ga ook wel vaak de stad in, hoor, moet ik zeggen. Dus ik, ik ben vaak, uh, ja, ik, ik stel eens vaak bloot aan die, dat soort dingen. En daardoor kan ik, uh, ja, het zijn die getallen wat zo vertekend. Maar het is maar 1% procent, dus mensen een bepaald ideaal. Die proberen een bepaalde boodschap uit te dragen. En um, ja, ja dat, is, dat is gewoon heel klein. En um, ik denk dat het wel bijzonder is dat je nu al actief bent. Ik denk dat er, ja, D66 is misschien de tweede canvaspartij van Nederland. Maar ik denk dat jij op dit moment de LP gewoon op nummer 1 zet. <achtas> dat, dat, dat, dat geen enkel ja, ja, ja, ander ideologisch ja, ja, ja. Uh, of geen andere filosofisch gedachtegoed wordt er op dit moment echt... Uh, naar buiten gebracht. Ja, er zijn wat uh, paar religies <laughs> en, uh, en misschien het leger heils, wat ook wel redelijk religieus is. En jij met de LP, dat... Uh, ja, ik weet niet hoe het is hoor. Ja, misschien ja, ja. Dat, uh, dat er bij jullie in de stad ook wel uh, D66 lui staan te flyeren op dit moment al. Nee, ik heb nog niks anders. Nee, ja, nee, dus dat is hartstikke goed. Ja. En, nou ja, de drijfveer om dat echt te gaan doen. Uh, als ik in Utrecht woonde, misschien dat ik dan uh, met je mee zou doen. Maar... Uh, het is ook op straat sinds niet iets wat... Ik ben er niet te verlegen voor, maar... Uh, nee, het is wel uh, goed hoor dat ze er me bezig met. Ik hoop dat het uh, wat... Uh, dan dijk gaat zetten. Uh. De uh, ik, had wel, ik had wel het idee gelanceerd om... Uh, om... om uh, zeg maar mensen een beloning te geven... Van als ze een LP-lid binnenbrengen. Ja. Yeah. Dus als jij, zeg maar... Nou ja, met de LP en uh, leden, ook dat is goed voor het geld. Ik, ik vind het zo, zo ik las laatst dat ze bezig zijn... dan zei iemand, we zijn bezig de LP te professionaliseren. Dat vind ja. ik dan weer zo'n mooie uitspraak. En dan denk ik, waarom zitten de huidige mensen er dan? Wat is er professioneel aan dat jij die uitspraak doet en dat jij daar zit? Is dat professioneel gegaan? Dan was, uh, ja, ik vind het leuk dat we de LP gaan professionaliseren... Maar uh, ja, dan zou ik graag willen zien dat degene die uh, de kaart trekt, degene is die echt veel leden heeft aangebracht of de meeste donateurs. Ja, ja, ja. Ik, het, als jij nu gewoon een of andere uh, iforatoren Toren uh, uh, ridder bent, dan, uh, dan heb je ook gewoon een stem. Ja, je bent nog nooit de, jou, Jouw stem, jij gaat de straat op, uh, je doet die radio, jouw stem is even groot als iemand die gewoon uh, lekker zit te kluisenaren met zijn uh, iforatoren mening. Nou, dat slaat nergens op. Ja. Ik zou zeggen, uh, doe maar gewogen uh, zeggenschap dan. Degene ja. die het meest bijdraagt, en dat kan financieel zijn of met uh, acties, die heeft de zwaarste stem. Dat lijkt mij heel professioneel. Ja, ja, ja, ja. Het, uh, in, een, in een bedrijf heeft ook niet de, de, de magazijnmedewerker die met, tegen, uh, ja, met tegenzin verplicht door het UWV of verplichte werkplek, ja, die heeft niet evenveel zeggenschap als de gepassioneerde ondernemer die het bedrijf heeft opgericht. Ja, precies. Nou, ja. en uh, zo, ja, als je professioneel wil zijn... dan zou ik graag zien dat de LP... Uh, nou, neem dat ter harte. <laughs> uh, we hebben het zo moeilijk met geld. Nou, laat dan degene die uh, in staat is... om in ieder geval een sponsor binnen te halen... geef die eens wat meer zeggenschap. Ik, zou, ik vind het raar dat... een of andere Ivoire toren die, uh, nou, die eigenlijk alleen maar een paar mensen heeft weggejaagd... uit het uh, principe van het libertarisme... dat die evenveel zeggenschap heeft... over onze koers als... Uh, <laughs> mensen die daadwerkelijk uh, uh, donateurs binnenkrijgen, dat vind ik een raar idee. Ja, uh, dus, uh, ja wat, ik kan me wel voorstellen. Ja. Ja. Ja, ik, ik weet er niet de fijne van verder, maar... Uh, ja. uh, nee, maar wat, wat mijn idee was van uh, mensen gewoon belonen voor het binnenbrengen van leden. Dus, zelfsprekend. Uh, kijk, stel... Uh, Goed idee. Kijk, ja. de, de nieuwste kont, de contributie 45 euro, oké. Okay. Als iemand dan 5 euro moet houden van die vijf, nee, nee, nee, euro, euro. Nee, nee, ze hoeven dat, niet, dat, dat, nee, dat, dat vind ik niet, uh, nee, gewoon zeggenschap. Je zit nu bij het libertarisme, je, dat ja. als je leden binnenbrengt. Nou, dan ben je kennelijk iemand die de boodschap goed weet te verkondigen. Dan ben je gewoon iemand die meer zeggenschap over de koers van de, van de organisatie krijgt. Ja, nou, ik, ik zit meer te denken aan financieel, hè? Ja, nou ja, best, dus als je, dat werkt. Dit, ik ga echt niet voor ja. 5 euro. Als jij, nee, nee, nee, maar als jij duizend mensen binnenbrengt. Ja. Ja, dan is het 5000 euro. Ja, nee. Dat, uh... Daar gaan sommige mensen wel wild voor doen. Oké, okay, he? nou, het, wat mij mag het. Ik, ik uh... En die gaat die, die trucjes leren om iemand echt in een hele korte tijd iemand te overtuigen van uh, libertarisme. <laughs> ik, ik ben met je eens. Ik vind de marktwerking moet worden ja. beloond. En uh, nou ja, waarom niet beide dan? Als, als, jij, als je het voor het geld doet, nou prima. Als jij de... Ik zat ook te denken van de, de What's in it for me. Ja. Ik bedoel, waarom zouden mensen lid willen worden van de LP? Als, als de, uh, de LP een partij ja. is die opkomt voor de rechten van de individu, ja. voor de, de vrijheid van het individu ja. en, en de economische vrijheid uiteraard. Ja. Dat is al een prikkel, maar als je dat ook heel erg laat merken in de maatschappij, van hey, kijk, wij staan er. Ja. Ik bedoel, als het gaat om onderdrukking van het individu, is de SP, die staat ja, overal. Ja, de SP uh, is ook iemand die het geld weer uh, verdeelt. Ik vind zo'n idee van uh, we gaan deel van de contributie verdelen onder de leden. Dat vind ik. Die zijn, uh, die zijn actief in de ja, samenleving. Ja, dat vind ik ook belangrijk. Die, die, die zie ja. je overal staan. Als er gestaakt moet worden, dan staan ja. ze er. Kijk, en zo zouden wij ook zichtbaar moeten zijn in de ja, samenleving. Ja, maar dan ben ik Dan weten ze van hé, hey, als ergens een ondernemer onderdrukt wordt, nou, de LP die gaat ja, staan. Nou, ik geloof jou ja. toch ook. Ik zeg toch ook dat jij staat daar ja. en dat is heel geweldig. En. Uh, ja, maar ik denk als wij dat ook met z'n allen gaan doen... Heb ik, eh, ja, en ik vind... Uh, nou ja, wat mij betreft mag je daar een paar... vijf keer vijf euro mee verdienen. Dat, dat wil ik echt niet uh, onthouden. Maar ik, ik ben meer van mening mm -hmm. dat als jij... je partij wil professionaliseren, dan... Uh, ja, dan moet jij mensen de ruimte geven... die bewijzen... in staat te zijn om... Uh, mensen te binden aan de partij. Dus degene die nieuwe leden binnenkrijgen... of de mm -hmm. mensen die... Ik zeg niet dat ze daar zin in moeten hebben. Ik zeg niet dat als jij... Uh, om wat, voor, ja, wat jouw persoonlijke motivatie ook is... dat jij mensen mobiliseert voor de LP... Dat, dan moet je niet uh, de, voor elkaar gaan staan. Maar ik vind wel dat dat mensen zijn die... Uh, ja, dat is professioneel. Dat dat de mensen zijn uh, die de richting bepalen... als ze daar zin in hebben. Of in ieder geval dat ook hun ja. idee... over wie dat moet zijn, het, het zwaarst wordt gehoord. Kijk, uh, kunnen we stel mensen uit de Toren neerdalen... en dan zeggen van... Uh, deze persoon die, die moet de LP uh, koers bepalen... Nou ja, dat zijn mensen die misschien netto uh, resultaat negatief is. Die hebben misschien mensen weggejaagd met hun moeilijke verhaal van het libertarisme. Ja, <laughs> dus dat zijn mensen die gaan dan zeg maar... Uh, ja, hun netto resultaat voor de aanwas van het libertarisme is negatief. En die gaan dan bepalen van ja, deze mede-ivoren uh, gaat de koers uitzetten. Nee, alsjeblieft niet. <laughs> Gewoon mensen die er daadwerkelijk ja, in slagen uh, uh, om andere mensen te mobiliseren voor het libertarisme die hebben dus bewezen van, hé, wij weten hoe de klok tikt. Nou, die gaan bepalen wie, hoe of wie, de koers ja, gaat Ja, dat snap ik ja. hoor, dat snap ik. Ja, ja dat snap ik helemaal ja, Maar volgens al mij waren we al een, uh, een half uur, tot een uur aan het afsluiten. Nou, we zijn twintig minuten bezig met het uh, afsluiten en we hebben al een heel een nieuw onderwerp aangeslagen. Oké. Okay. Nee, maar vanaf kwartier, een kwartier en kwartier geleden, dat is al het punt, het kritieke punt, dat uh, de opname recorder okay, moeilijk okay. gaat doen. Dus dan wordt het al bijna niet meer hoorbaar voor, ja, de, voor nou. de luisteraar. Dus ik denk dat we nu echt een puntje eraan gaan brouwen. Ja. Ja, ja, hele fijne avond. Hallo, hoi. Hallo. Stop, goed. Goed.